Want uh, de, de storm des doods uh, raast over het land. Mocht je zo meteen gekke, gekke geluiden horen, dan is dat waarschijnlijk de donder en de bliksem. Ja. Ja, hier bij Vrijheid Radio zit je veilig. Ja, ja, ja. Dus uh, Peter, <laughs> je, alleen je hoofd komt boven het bureau uit. Oh jee. je. Zit, uh, <laughs> op, de, op de stream. Maar de, ja. ik, uh, ik ga het even rechts zetten. Wat ja. even je stoel hem je stoel omhoog schuiven. <laughs> Heel mijn setup is hier veranderd, man. Oh, ja, ja, ja. Uh, ja, goed. Nou ja, we, we gaan weer uh, het, het gebruikelijke riedeltje doen. Uh, we geven weer Egel dus weg. Overigens volgende week zullen we waarschijnlijk op woensdag uh, gaan streamen. Okay. Want, uh, de dag daarna dan ben ik uh, de hoort op. Uh, dus zet uh, dat alvast in je agenda. Maar we geven in ieder geval Egel dus weg. En daar uh, hoort ook een Egel de regen bij. En ergens in de uitzending dan verschijnt het rad. En dan uh, maak je, ja, dan moet je, dan kan je uitroep tegen Ron Paul uh, in de chat typen en dan uh, moet je wel op Twitch zitten. En dan maak je kans op uh, 10 egel dus. Ja. Ik moet die van vorige week, die moet ik sowieso nog opsturen. 1,55 euro Er zijn 10 ja. e egel dus. Ja, ja. ja. En goed, ja, hierboven zie je dan de wallets. Dus uh, als je dan de egel dus uh, hebt ontvangen, dan uh, kun je. Ik doeken. zie dat ik ze om uh, half acht vanochtend kreeg ik ineens die gulders. Oh. Umachtend? Ja, van een of andere jonge pier. Oh, oh oké. Okay. <laughs> Transactiekosten zo laag ingezet dat het van een week geleden nauwelijks doorkwam. Ja. <laughs> nee, joh, zo okay. druk is het niet in het e netwerk. Nee, nee. Maar goed, uh, oh, ik ben nog vergeten te doen. Hè? <laughs> ik moet ook nog de browser uh, doen met, uh, voor uh, het gebruikelijke riedeltje van de goud, uh, olie, en dat soort dingen. En die had ik nog Even helemaal zicht... niet geopend. Even nee. zichtbaar maken. Ja, laat ja, ja, misschien... me over... Zal ik het over bitcoin gaan hebben? Ja, anders kun je het gewoon even doen zonder dat de mensen de koersen zien. Dus uh, ik weet niet of jullie het voor je neus hebben toevallig Bitcoin wel. Ja, vertel. Bitcoin is deze week 8% naar beneden gegaan. En we hebben een high gezien. Dat was eigenlijk tijdens onze aflevering van vorige week. Mm -hmm. Van 67.200. En we hebben gisteren de low van de week neergezet op 56.500 dollar. En sindsdien is die weer een beetje gebounced. Van 56,5 nu naar 59,5. Oh, oké. Okay. Dus zijn behoorlijke bewegingen zo dag op dag. Ja, ja, ja. Uh, olie. Niet of iemand die? Of... Zal ik hem even pakken hier? Hij moet bij mij alleen nog eventjes laden. Uh, de olie die staat op uh, 78 uh, dollar. Bijna 79 dollar's. Dus uh, ja. Kijk, ja, nu kunnen mensen het ook zien. Dus um... Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog het uh, goud. En het goud staat op uh, 2317 dollar en 40 dollar centjes per troy ounce. En uh, nou ja, pakken we de DXY er ook nog even bij. De DXY staat op uh, 105.42. Kijk, als we een beetje uitzoomen, dit is nog natuurlijk van één dag. Kijk, na een maand, kunnen we even kijken wat voor beweging die maakt. Ja, het is, uh, die is ook al een beetje aan het dalen, dus uh, ja. Diep klein beetje maar hoor. Um, hebben we hebben natuurlijk ook nog de egelde. Nee, sorry, niet de egelde. Jongen, jongen, de LP-agenda. Doe maar de egelde, Johan, doe maar. <laughs> ja, die heb ik hier niet voor me. Nee, nee. Ja, er wordt geborreld in, uh, op 3 mei. Dat is morgen. Dit is een meet-up van uh, LP Friesland in Leeuwarden. Uh, van 7 tot uh, half 10. Uh, half 11 bedoel ik, sorry. En in Utrecht is er ook een, een borrel in Café Oorlog. En dat is ook op 3 mei. En dat is van, uh, van half 8 tot half 11. En uh, dan hebben we nog in Zeeland, ook nog uh, in Goes zelfs, hebben we op 4 mei een borrel. En dat is van 2 tot 5. En daar wordt er ook nog geborreld in uh, Zuid-Holland, in, in Leiden. Uh, daar is op 4 mei een borreltje van 8 tot uh, half 12. En nou ja, pakken we ook nog Gelderland mee. Uh, dat is in Café Meijers. Dat zal volgens mij Arnhem zijn. Of Nijmegen. Ja, Laten we maar even kijken. Café Meijers is in Arnhem. Ja. En daar wordt geborreld op 9 mei. Van 5 tot 9. En dan hebben we nog een borreltje in Noord-Brabant. En dat is op 24 mei. Dus daar gewoon helemaal mei is. Gewoon niks te... Van 9 mei tot 24 mei is het de LP met vakantie, kennelijk. Dan borrelen ze niet. Maar 24 mei wordt er pas weer geborreld. En dat is van 7 tot uh, half elf. En dat is in Eindhoven. Natuurlijk, 25 mei is de grote ALV van, van, de, van de LP. En dat is uh, van de Valk Amstel. Uh, op 25 mei van kwart over 10 tot 9 uur. Ja. Dus, uh, aan. Goed uitgenodigd. Ja, tot zover de LP-agenda. Dan gaan we naar uh, de nieuwsberichten toe. Ja, het grootste nieuws is uh, uiteraard dat de bekende libertariër en ja, bitcoin... Uh... Oh, jongens. Liberland investeerder. Ja, en de uh, bitcoin Jesus, uh, Roger is gearresteerd in Spanje. Net als uh, McAfee. Net als McAfee, hmm. ja. Ja, ja. En dat heeft te maken met uh, ja, tax fraud, staat hier, belastingontduiking. Uh, ja. ja, leg jij maar even uit, Josje, uh, hoe dat zit. Nou ja, weet ik wat er precies uit te leggen valt natuurlijk. Hè? Daar begint het dan mee, maar ik wil je er mijn kijk wel opgeven. Mm -hmm. Ten eerste is het van belang om te weten dat Roger Ver Amerikaans staats, als Amerikaans staatsburger is geboren. En dat er dus met betrekking op de inkomstenbelasting in Amerika andere regels gelden dan in Nederland. Zo kan ja. je dus bijvoorbeeld als je niet meer in Amerika woont en daar ook niet meer uh, verblijft of een verblijfsvergunning van hebt of wat dan ook, um, kunnen ze je alsnog verplichten om inkomstenbelastingaangifte te blijven doen. Mm -hmm. En um, in het verweer van Roger Ver, en ik weet dus niet wat er waar is of niet, het is alleen nu een aanklacht, hè? Het is, hij is gearresteerd maar er is nog niks bewezen. Um, Zeggen een heleboel mensen, nou Roger Ver, die had een team van belastingadviseurs om zich heen. En die zorgde ervoor dat hij juist precies de regels volgde. Want hij was dus wel bezig om afstand te nemen van dat Amerikaanse staatsburgerschap. Maar kennelijk ja. zijn. Nee, er nee, achteraf, dat dacht hij al tien jaar geleden gedaan, hoor. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. nee, dan precies. Maar da, da, da, daar hebben dus allemaal de gevolgen van dat gebeuren. Daar was hij zich aan het houden aan de afspraken die gemaakt zijn. Ja. En nu wordt het dus alsnog. Uh, uh, ja. Hem, hij zou wil... bitcoins niet opgegeven hebben en daar, daarover moet hij dan een exit tax betalen het hm. valt me overigens wel op dat uh, die Spanjaarden die uh, die, uh, die arresteren alles wat los en vast zit voor belastingredenen. dus Shakira ja, je, hadden je, kun je... Het natuurlijk al door het gerechtsopgesleept door uh, opgesleep uh, en dan uh, uh, hoe heet die, McAfee ja. Ja, Spanje, Spanje kun je maar beter hebben bij mij dus, uh, ja. als je een beetje vrijheidgezins bent uh. <laughs> um, dus het, het blijft de vraag... wat is er werkelijk nu van waar... van dit hele gebeuren? Want ze arresteren hem gewoon... en ze plaatsen een nieuwsbericht... en het... ja, je kan het op allerlei manieren... opvatten, maar het is gewoon ook een soort... van intimidatie natuurlijk van... kijk eens wat er gebeurt als je je belasting... niet betaalt. Uh, Crypto-mensen, want hij, Roger Ver... heeft net zijn boek gelanceerd... dus hij is veel in het nieuws... En, uh, of tenminste, hij heeft wat aandacht... op zich gevestigd in de laatste... paar maanden... Dus nou ja, dan uh, arresteren ze hem wegens belastingfraude. Ja, uh, de, de, de, het bewijst nog niks. Snap je? Het is alleen een, me een mediamoment waarmee dat ze een signaal willen afgeven. Maar volgens de berichten die ik zie, van mensen die dus in Bitcoin Cash een beetje rondom die Roger Ver hangen. Die zeggen van nou, wat ik ervan weet is dat Roger een team van tax lawyers om zich heen heeft. Dus hij heeft gewoon advocaten en juristen om zich heen. Uh, belastingadviseurs die hem adviseren. Maar hij toen ook al? Ja, nou ja, dat weet ik dus niet. Dat weet maar ik maar niet. Hij, was al, hij was sowieso al miljonair voordat hij in bitcoin stapte. Dus, uh, ja. ja, dus ik denk wel dat, dat hij, hij... een uh, miljardair zijn, hè? als je 123.000 uh, <laughs> bitcoins of zo. Uh, ja, precies. En volgens mij zit hij nu op meer dan een miljoen bitcoin cash, dus dan kun je er ook een beetje... Hij had in 2010 uh, letterlijk zijn Lamborghini verkocht om bitcoins te kunnen kopen. Dus, uh, ja. Ik weet je Wat is een Lamborghini of weer uh, Een kwart miljoen of zo? Nou ja, vormen. volgens mij... Huh? Je hebt hem in allerlei soorten, maar uh, je bent snel uh, een uh, uh, kwart miljoen kwijt. Uh, uh, uh. Het was volgens mij niet zo'n zo duur, het, maar het was wel uh, enkele tienduizenden euro's. Uh, uh, uh, uh. Ja, en toen, hè, dat was dus ook in 2010, was de dollar nog een andere waarde dan nu. En de bitcoin ook. Uh, uh. bitcoin helemaal natuurlijk. Maar... Uh, uh, uh. En ja, dat wist ik, uh, ik zat net ik wilde hier een beetje mijn teken opgeven op dit uh, berichtje. Want um, dit is een beetje in hetzelfde lijn het, het probleem wat Roger uh, aangeeft. Als hij dus zegt, je bent je eigen gevangenis aan het, aan het bouwen door, door bitcoin, door, die door dat reguleringsproces helemaal te halen. En uh, het is wel tekenend van wat heb je uiteindelijk aan die bitcoin als je hem niet daadwerkelijk als cash kan gebruiken, maar als, alleen als digitaal goud, en waar dus alle regels aan, aan vastzitten die de overheid er dan aan stelt want jij wil helemaal in het systeem van de overheid die bitcoins uit kunnen geven maar je kan ze gewoon vandaag de dag peer-to-peer -peer met elkaar gebruiken, snap je? Als het tenminste niet zo heel duur zou zijn om dat te doen, maar uh, neem niet weg dat ik gewoon nu met jou een transactie kan doen, Johan, en dan wordt die verwerkt, snap je? Dus um, in Amerika heb je op alles eigenlijk een capital gains tax. Hè? Als je er een kopje koffie van koopt. Uh... Nee, maar dan, dan ga je er dus in dollars inderdaad iets van kopen. Maar als je het in crypto met elkaar blijft wisselen, dan zit er geen tax op. En dat is ook de reden dat die USDT in beginsel zo groot is kunnen worden. Want dat maar is, is geen dat dollar. Ook als jij de ene crypto voor de andere wisselt, geldt dat als een transactie voor de Amerikaanse overheid. En moet je daar capital gains op betalen. Volgens mij is dat capital gains echt alleen als er dus een dollarbedrag uiteindelijk staat. En bij een kopje koffie wordt die afgerekend in dollars, ook al betaal jij in bitcoins. Dus op dat moment worden van die bitcoins dollars gemaakt en dan betaal je echt die, die winst. Maar tot die tijd zit jij gewoon met een voorlopige winst of ja, verlies. Ja, als jij je, je crypto op die debitkaarten of op, op, op, op uh, BitPay zet of zo. dan is het nog geen ver transactie. Het, nee, precies. Precies. Nee, maar en... op het moment dat ze verkocht worden om af te rekenen. maar ook als je ze wisselt voor uh, weet ik veel. Uh, uh, flow key coin of zo. Dan, uh, nee, volgens dan mij is... juist niet. Want daarom, daarom is die USDT zo groot geworden. Omdat je dan dat, dat probleem dus misloopt. Dan heb je dat niet. Want dat is geen echte dollar. Nou, je kan het verborgen houden. Maar uh, volgens mij is het, is het officieel ook een transactie. Nou, kunnen we moeten. Ze, ze, Tenzij je hem leent. Betreft. Nee, wat ze, wat, wat ze daarom veel doen, is het lenen. Zeg maar. ik, gebru, ik gebruik mijn bitcoin als onderpand om geld tegen te lenen. En ja, dan ja. heb je hem niet dan is het geen transactie. Ja, oké. Okay. Dat, dat weet ik ook. Dat kan ook inderdaad. Maar volgens mij is het dus ook zo dat als het maar geen echte dollar wordt in de economie, dat het dan dus, en dat is dus dit, dat wat jij net zegt, we als onderpand gebruiken voor een lening. Dan staat er wel een contract tegenover. Maar dat is een lening die je ook weer terugbetaalt. En dan krijg je het onderpand ook weer terug. Ja. Dus um, zijn het uiteindelijk geen echte dollars geworden. Het is een contract met een onderpand in dollars. Ik vraag me ook af hoe dat zit met... Uh... Is nou Bij uh, Tor Roon is er zo'n uh, manier om met onderpand uh, iets te lenen. Mm -hmm. En dat, dat kan niet liquideren. En je hoeft ook geen uh, rente te betalen of zo, Hoe zit dat? Ja, je, je, je stopt er alleen een behoorlijke overmaat aan crypto in. Zeg maar. Dus je stopt, er, je stopt er geloof ik, uh, in, als je er 3 miljoen in crypto instopt, kan je er een miljoen uithalen. Maar het liquideert nooit. En als jij die miljoen terug betaalt, dan krijg je die 3 miljoen uh, aan crypto ook weer terug. Uh. Hm. En... Uh, toen dacht ik van, uh, maar dat is, dat is ook grappig hoe dat dan zit met je box 3. Want in feite op het moment dat je dat doet, dan wissel je 3 miljoen voor 1 miljoen in. Heb je 1 miljoen. Heb je geen 3 miljoen meer. Mm -hmm. Ja, maar, <laughs> maar toch heb je dan wel, want je, je hebt dan oh, wel sorry. een overwaarde op die schuld staan. zeg maar soort van. Dus hij verdwijnt niet helemaal dat, dat geld. Want je hebt, de, die, die schuld die je bent aangegaan heeft dan een positieve boekwaarde voor jou in zekere zin. Want je kan ja, van maar... 1 miljoen 3 miljoen terugkrijgen. Dus dat nee. wordt niet helemaal vergeten. Nee. Ja, maar ik wilde dan hier ook nog iets op zeggen, alleen dan ben ik nou weer kwijt. Nou. Ja, op ieder geval dat. Uh, ja, oh ja. nee, uh, Peter, dat, dat gebeurt dan vaak wel via centrale uh, aanbieders. Eh, ook al loopt het via Tor-netwerk, dat is wel één bepaalde website waarop je dan terecht kan. Snap je? Het is dus niet echt peer-to-peer -peer dat het wordt aangeboden. Nee, nee. Ik, ik snap ook niet helemaal goed hoe het nou werkt. Hè? Uh, en wat voor risico's je precies loopt. Maar ik denk je, dat je uiteindelijk wel het risico kan lopen dat je, uh, als er gehackt wordt of zo, dat je uh, drie, factor 3 uh, crypto kwijt bent. Want je bent in principe wel je, je tokens kwijt of je, ja. je, uh, je uh, private keys. Je geeft 3 miljoen af om er 1 miljoen voor terug te krijgen. En tot als je het terugbetaalt, kan de persoon gewoon verdwijnen met je 3 miljoen. Hm. Dus ja. Ja, ik weet niet, het was niet zoiets als, als bij Celsius, zeg maar. Er zat wel iets automatisch contract achter ze achter of zo. Dat, je dat, dat jij dat leent om... Uh, om uh, kijk, als jij het leent aan partijen die, er, die, er, uh, die het gebruiken om leverage long te gaan. Maar dat is allemaal met een dusdanige risico dat er automatisch geliquideerd wordt en uh, voldoende onderpand is en zo. Dan kan je zeggen. nou, Je loopt hier heel weinig risico's. Want zodra het omlaag gaat. Dan wordt zijn onderpand automatisch geliquideerd. Dus je komt nooit, uh, ja. nooit zonder te zitten. Maar ja, weet ik niet. En dat gebeurt dus bijvoorbeeld op uh, Bitfinex. Uh, is daar ook weer bekend mee geworden. En daar, of Poloniex. Sorry moet ik zeggen. Die uh, had een hele grote leenmarkten. En daar werd dan. Uh, ja, be, best wel gebruik ook van gemaakt. Door mensen die dus inderdaad uh, leverage willen. Die uh, gaan zo'n lening aan. En dan verkopen ze in de, in de piek. En dan kopen ze er meer voor terug, hopen ze en dan maken ze een ja. winstje. En uh, jij maakt uh, vrijwel geen risico, want zodra inderdaad uh, dat die account zijn uh, onderpand niet meer voldoende is, dan wordt het allemaal geliquideerd. En dan krijg jij eigenlijk altijd je geld terug. Dus was er, ja. ik had vrienden die deden dat met miljoenen uh, rippels per keer. En dan kregen ze er elke keer zoveel duizend. Denk ik, voor nul risico bijna. Dus. Ja, en het is natuurlijk ook zo dat. Uh, er zitten geen gaps in of zo. Bij een gewone aandelenmarkt kan je nog hebben. Dat die vrijdag dicht gaat. En maandag, uh, in het weekend, uh, besluit er iemand de wereldoorlog te beginnen. Dan gaan dan de gap die maandag open. En dan kan je voorbij de liquidatieprijs gaan. Uh, bij crypto heb je dat eigenlijk niet. Want dat is 24 uur per dag open. Behalve dan dat als het orderboek onvoldoende is om, om uh, te liquideren, dan, uh, ja, dan zou het een probleem kunnen vormen. Ja, dan. Dat, dus dat is alleen voor Michael Saylor toe, van toepassing. Ja, die Michael Saylor is ook lekker bezig. Dat las ik. Hij gaat, gaat de een of andere blockchain ID ontwikkelen of zo. Dat je ID op de blockchain oh, vast ligt. Wat fijn allemaal. Aan welke dus. kant staat hij eigenlijk? Uh. <laughs> ja. Het volgende nou, berichtje goed. kwam ook van mij, Johan. Ja. In ieder geval wensen we het beste. Ik hoop dat hij uh, allemaal goed afloopt. Uh, Tenminste, ja. We, we hadden de allemaal een keer afloopt dan met McCaffie. Ja, ja. Staat vijand zegt in het chat. Uh, hulde aan de vrijheidsstrijders. Hm. Ja. Dat we denken. Het kan natuurlijk ook zo zijn. Dat Spanje gewoon de go-to-location is. Om uh, te verdwijnen. Hm. Ja. Ja en dat als je. Stel dat. Als er een heleboel libertarissen naartoe gaan. Die allemaal doodgaan. En voor wie het lijkt niet opgehaald kan worden. Omdat het jaren later nog in de vriezer ligt. Dan, dan, uh, dan begin ik te denken. Dat ik ook maar eens naar uh, Spanje moet gaan. <laughs> ja. Ja. ja. <laughs> Als je vanuit gaat dat McAfee nog steeds leeft, hè? Ja. ja hij is op mijn uh, tijdlijn op Twitter, is die weer te bekijken. Is het weer even uit de dood herrezen. Ja. Een filmpje. Waarin, wat zegt hij daarin ook alweer? Dat het een heel... Ja, nou, Dat het een heel serieus gevecht aan het worden is voor... Uh, nou ja, een heleboel zaken. En neem het serieus. Want als je het niet ne serieus neemt, dan, komen ze je, dan weten ze je op een gegeven moment wel te vinden. Hm. Dus, um, ja. ja. Maar goed, die had een, een Twitterfilmpje op. Hoe heet hij ook alweer? Martin Gerricks. Ondertoon van, ja, hoe kan hij dan voor zoiets een uh, vergunning krijgen? Terwijl dat er geen... geen uh, er worden, al die busjes worden nou toch geweerd in Amsterdam. Ja. Dus... Um, ja. Nou, wil en uh, dan zegt de lood, Oh, Amsterdam. Nou, nee, dan... Laat uh, dat maar zitten. Dan haal ik het niet, ja. Of hij moet op de fiets komen. Ja, Kom, moet u mij dan ophalen, zegt hij dan. Uh -uh. Maar uh, ja, over klimaat gesproken waren ook allemaal weer klimaatberichtjes. Uh, in, uh, zoals iedere week eigenlijk. Uh, door klimaatverandering uh, is het steeds uh, vaker lang droog. Hoe hou je het water dan langer vast? Ja, op dit moment is er dus keiharde uh, regen bij buiten. Maar, uh... Ja, ja. <laughs> ik vind het zo raar, overal staan plassen Dat hebben de hele winter overal enorm plassen gestaan en ze konden het water die werken overal stond het te hoog En het, waren, het rare was ook dat verschillende mensen die zeiden, maar ja, de sluizen zitten dicht nee, nee ze, hadden, ze hadden het anders afgesteld die sluizen, waardoor dat ze het water ho hoger lieten staan mm. dus ze, ze, het was niet helemaal ze hadden je kunt die sluizen afstellen op een bepaalde hoogte en dan kun je gewoon aanpassen er zit een bepaalde centimeter mm. spelen. En dat was het verhaal dat ze dus... Maar dat hebben ze dan waarschijnlijk gedaan, omdat ze dachten... Oh, het wordt weer een hele droge zomer. Laten we al het water maar oppot, oppotten of zoiets. Ja, maar ja, waarom dat ze het gedaan hebben, dat zijn dan duizenden redenen, Peter. Dus dat weet je dan niet. Maar, ja. maar dat, zou, dat zou wel de oorzaak zijn van die hele overstroming gebeuren van een half jaar geleden. Tenminste, hè? ja, dat wordt dan Maar ja, Het hele rare van die klimaatverandering is, als je opzoekt... Uh, uh, klimaatverandering, Europa, droogte, dan, dan kan je berichten vinden van de science, die zeggen ik kan enorme droogtes verwachten in de, in de, door klimaatverandering. Als je zoekt term klimaatverandering, Europa, uh, regen, dan, dan krijg je ook berichtjes die zeggen er wordt enorm veel regenval. Gaat ervan. En dat is zo mooi. Ik zag laatst ook weer zo'n collage voorbij komen. dat ging dan over die, uh, ja, die, het verhaal dat er uh, 400.000 atoombommen, uh, zoveel warmte komt dat overeen. Dat uh, was het ook weer, ja. Uh, Hiroshima-level bom oh. bombs every day. Was het dan 345.600? Nou, dat heb je heel goed uitgerekend. Hè? Niet lang daarna bericht berichtje 400.000 Hiroshima-bommen every day. Dan 500.000, dan 800.000, 864.000. Een miljoen Hiroshima-bommen every day. Dan 1.150.000. Hiroshima bom every day. En dan de counterpunch die komt als laatste. Global warming is nuclear war. Global warming represents a bombing rate of 5 million Hiroshima bombs every day. <laughs> <laughs> uh, en yeah, dat is dan de science voor je. Er wordt gewoon wel wat. Hoeveel, uh, maanden, hoeveel maanden gaan daar dan overheen Peter? Voor die inflatie. Dit is het laatste berichtje is van juni 2020. En het eerste is van. Er uh, staat daar zie ik geen datum bij. Kijk waar zie ik nog. Uh, nog een ander boekje met een daden. Ja, die 864 is ook van 2020. Er staat ook een datum bij. Voor de rest kan ik geen, uh, geen data staan. Nou, er zijn alleen de uh, clip, clipjes van de headlines. Maar het is, uh, het is zo maf dat uh, ja, ze kunnen gewoon alles verzinnen. Ook, ook die, uh, die ene is ook mooi van... Uh, een hele collage van, uh, ja, de Antarctica warm twee keer zo hardop als de rest. Uh, en dan uh, Europa warm twee keer zo hardop als de rest van de wereld. En uh, Amerika en Canada en Zuid-Amerika, alles warm twee keer zo hardop als de rest. Uh. Dat uh, natuurlijk wiskundig onmogelijk is, maar uh, ja, dat maken ze. En, en Greenpeace schreef daar ook onder van iemand die deed het satirische tweet daarvoor. Van, uh, oh, oh uh, dit, dit kan natuurlijk niet. En de Greenpeace reageerde daarop: van ja, moeilijk te geloven, maar echt waar. Ja. <laughs> Het was echt waar dat elke plaats twee keer zo snel opwarmde als elke andere plaats op de aarde. Maar uh, we hadden net over dat er, een, uh, dat er een enorme droogte zou zijn. Nou, hebben we de tegelijkertijd. Die ene was van de, de Leeuwardenkrant. Deze komt van de Limburger. Ongeveer dezelfde dag gepost. En gaat er nou alweer regenen? Het maar... gedrup <laughs> lijkt niet te stoppen. Maar die uh, natte uh, meivakantie uh, al te verklaren. Het klimaatverandering. <laughs> <laughs> ja, het he dat is het hele rare dat ze gewoon eigenlijk inderdaad in no time Gewoon precies tegenovergestelde berichten, alle twee uh, de lucht inschieten. Mm -hmm. En uh, ja, ik denk dat dat dat dat hetzelfde is wat die wat veel van die crypto uh, YouTubers doen. Mm -hmm. Die sturen ook meestal gelijk één video van... Uh, oh mijn god, het gaat in elkaar storten. En dan... Uh, oh, uh, het gaat exploderen. Ze dus sturen uh, het er twee video's erin. En dan... Uh, wat er ook gebeurt hebben ze eigenlijk altijd gelijk. Want dan later... Uh, een maand ja, video later video komen ze... Sorry? Als je omhoog gaat, wordt die hele naar de bearish video gedelete. Ja, of ze quoten gewoon uit die... Uit die uh, bullish dan van, uh, ja, ik zei een maand geleden het volgende. Nou, dat klopt dan oh, natuurlijk. oh ja, dat kan je ook nog doen. Hè, ja. Maar ja, het is heel raar als je van één iemand uh, twee, twee dezelfde berichten voorbij ziet komen. Dat het, ja, maar, maar kennelijk maken, dat, maakt dat niet meer uit. Hè. Dat trekt toch gewoon, uh, als je er maar een verbaasd gezicht bij zet. Nee, maar het gaat om de context, denk ik, Peter. Het gaat om de context. En ze zeggen ze, ja, dit is een andere studie. Wij hebben ons op een andere studie hebben wij ons gefocust. En deze studie kunnen we mee bewijzen dat er meer droogte is. En met deze studie kunnen we bewijzen dat het veel natter is. Nou wat er voorheen gebeurde bij die crypto, bij die technische analisten, die zeiden altijd van nou, als het dit niveau breekt, dan kan het verder omhoog gaan. En als het dit niveau breekt, dan kan het verder omlaag gaan. Dan nou, hadden ze ook gedekt, zeg maar. Maar dan, dan, uh, dan dekken ze zich in, in één video. Maar nu is het gewoon twee video's en twee krantenberichten over precies het tegenovergestelde. Ik heb inderdaad wel het, het idee, dan zouden ze daar later die andere delete of zo. Als het maar blijft regenen, dat ze dan uh, die droogte maar eventjes wegblonzieren. Maar misschien dat mensen gewoon vanzelf minder op terechtkomen als het heel hard regent op die droge. Dat die droge gewoon, uh, gewoon niet bekeken vanzelf wordt. Vanzelf trending wordt. Ja. En ze hebben het voorspeld, kijk eens. Ja. Ze schreven er gisteren al over. Ik krijg er ja. warm van. Van de klimaatberichtjes. <laughs> um, kijk hier, uh, deze. Oh ja, dit komt uit België. Um, uh, check, ja, klimaatverandering uh, zou zorgen voor of zorgt voor meer uh, turbulentie tijdens de vlucht. Dus het ligt niet aan het feit dat die piloot is aangenomen om andere redenen dan mm -hmm. zijn vliegkunsten. Ja, wat ik daar wel eens gehoord van heb van uh, Adam Curry die een, um, een piloot zelf is, mm -hmm. die uh, zei ja, wat er gebeurt is dat ze om um brandstof te besparen gaan ze, uh, gaan ze anders landen. Dus uh, het is eigenlijk uh, Eigenlijk um, ja, normaal zou je om turbulentie heen vliegen om de passagiercomfort niet in gevaar te brengen. Maar nu vliegen ze dwars door de, door de uh, turbulentie heen. Omdat omvliegen, dat zou meer brandstof kosten. En dat uh, kost dan, uh, gaat het milieu eraan. Dus, uh, <laughs> dus eigenlijk is, kan je zeggen, ja, het komt door klimaatverandering, maar eigenlijk moet je zeggen, het komt door klimaatwaanzin, dat, dat je weer last hebt van turbulentie, wat ze gewoon. Uh, ze willen uh, niet meer omvliegen. Ze vliegen niet meer om, ja. Kerosine te sparen. Ja. Er komt nog een keer een moment en dan vliegt, valt er een vliegtuig uit de lucht omdat ze hem zo, zo kort hebben bijgetankt. Dat, hij het ja, ja, niet redt. Dat, dat zat ik ook aan te denken. Ja, want er gaat Minder brandstof, dan hoef je minder brandstof mee te sjouwen ook. Ja. Als je, als je, hoe preciezer je het uitmikt, hoe beter, uh, hoe beter het voor het klimaat is. En, en als het om het klimaat gaat, mag het best een paar dode kosten. Ja. Dus... Uh, dat kan, kan het ook niet zijn te, vanwege de klimaatbelasting. Of tenminste de kerosinebelasting bedoel ik. Dat ze daardoor, uh, ja... Nou, daar valt wel mee, want de kerosinebelasting... De meeste vliegtuigen die tanken op Schiphol... en die betalen nul kerosinebelasting. Mm -hmm. Ja, ze tanken vaak. Inderdaad, er was ook een keer zo'n ongeluk gebeurd... van zo'n twee motorvliegtuigen of zo, zo'n kleintje. En die was, uh, die was dan vanuit Zwitserland, geloof ik, naar Italië of andersom. En die, en, uh, die had een rare tussenstop gemaakt. En dat bleek dus inderdaad te zijn om, om uh, met een klein beetje brandstof ga je naar de volgende luchthaven toe. Waar je kerosinevrij kon tanken en uh, of een belastingvrij kon tanken. En dan, dan uh, scheelde dat in de kosten weer. Alleen waarschijnlijk ja. iets, te, iets te weinig in gedaan voor dat kleine stukje. Dat, uh. Zeker met zulke gigantische uh, Airbus vliegtuigen natuurlijk. Dat tikt behoorlijk door zo'n zo uh, klein vliegtuigje... dat valt misschien nog mee... maar dat scheelt waarschijnlijk ook al snel duizend euro. Ja, maar zo... dat hangt natuurlijk van de burger of van degene die je moet vliegen... als die... Uh, ja. als die ja, niet zo heel veel ja, geld je geldt, ziet heen. het in Nederland toch ook al. De mensen gaan gewoon omrijden. Als de belasting maar hoog genoeg wordt... dan gaan ze vanzelf omrijden naar een plek waar het goedkoper is. Dus ja. Uh, ja. En, maar zo is Schiphol wel echt groot geworden... door die kerosine heel goedkoop aan te bieden. En dat is eigenlijk ook met de haven van Rotterdam, wordt ook geen uh, accijns uh, mm -hmm. op die uh, brandstof. Ja, het is natuurlijk logisch dat, als je, dat als je daar enorme belasting op gooit, een heleboel mensen zeggen altijd, nou dat is makkelijk toch, de, de, de, wat is dat voor onzin? Uh, gewoon, laat ze maar betalen. Maar wat er dan dat natuurlijk gebeurt is, dat, dat al die vluchten gewoon gelijk verdwijnen naar een andere luchthaven. Ja, geval. precies. En, en, dus, en dan zeggen heel veel mensen, oh dat is ook mooi, uh, allemaal opdoeken, hebben we hebben toch niks aan. Ja, uh, en, en dat is de reden waarom Tata Steel en de Unilever en Shell en al die bedrijven allemaal uiteindelijk weggaan. Want een heleboel mensen zien gewoon ook niet het nut in van de bedrijven. Maar uh, homoparen die zijn ook uh, in gevaar hè, door klimaatverandering. Ja, die lopen extra gevaar, hè, toch? We hadden uh, mm -hmm. daar een berichtje van. Oh, ja. Ja. Dan zeggen ze ook nog wat voor een gevaar of gewoon gevaar in zijn algemeen. En er zit wel me altijd meestal een verhaal achter, maar gay couples at greater risk from climate change UCLA study. Dus je vraagt je wel, uit de Universiteit van uh, Los Angeles. Uh, Same-sex couples are at greater risk of exposure to the adverse effects of climate change than straight couples. En dat werd ook al gezegd van zwart, hè? Uh, mm -hmm. Ja, dit zijn van die dingen, volgens mij, als jij een studie doet die over LGBTQ gaat dan krijg je extra bonuspunten. Dan krijg, krijg je subsidie en dan heb je grotere kans dat het gepubliceerd wordt. Als jij het over climate change doet... dan heb je ook grotere kans dat het gepubliceerd wordt... en dan krijg je nog meer bonuspunten. Wat je dan krijgt is dat iemand die denkt... Van, hey, ik heb een idee, ik schrijf gewoon een artikel... dat zowel over LGBT als climate change gaat... en dan krijg ik dubbele bonuspunten voor een uh, soort, uh, soort scrabble. En het maakt helemaal niet uit of het waar is of zo. Dat zal... Iedereen worst wezen, want het, ja, bij die replication study bleek zelfs dat bij medisch onderzoek dat het allemaal niet te reproduceren is. Mm -hmm. Maar uh, ja, dat, uh, ik denk dat dit gewoon subsidie gedreven is. Dat, ja, als je dit soort oh. uh, termen erin zet, dan, uh, dan uh, vang je. <coughs> niemand durft het te weigeren ook, ik denk. Als, als jij in de peer reviewer commissie zit en je ziet zo'n artikel voorbij komen van uh, gay couples at greater risk from climate change. Mm. Oké, okay, deze keur ik maar goed, want uh, als, ik die, als ik die terugstuur, nou, dan krijg ik me toch een uh, gedonder. Dan, staat, uh, dan heb ik binnen no time een hele demonstratieclub uh, voor mijn deur uh, leren of zo. We worden mijn ruiten ingegooid. Wat is die Columbia University? Nee, hey, maar ik ze heb hebben... O, uh... ja. dat... oh, jongens, wacht even. Hoe <laughs> staat dat? Hoe uh, so, dat? Hoe is dat? Uh, ja, volgens mij hebben we dat bericht er niet in zitten. Hè? Over meta met die uh, AI die, uh, die ze getraind hadden op allerlei uh, wetenschappelijke studies. En toen ging doen als uh, gevolg daarvan allemaal misinformatie verspreiden. En toen hebben ze die AI maar uitgezet. Mm, ik, Ook, heb uh, dat, volgens, ik heb wel gehoord. Uh, heb maar... wel gehoord. Maar is dat te denken, volgens mij waren dat allemaal van dit soort wetenschappelijke studies. Ja. <laughs> ja, er valt natuurlijk geen chocolade van te maken. Zeker als het allemaal tegenstrijdig is met elkaar. Ja, ja. Terwijl uh, is het is natuurlijk onmogelijk om daar uh, wat mee te doen. Ja, hetzelfde Over. effect als die AI's met die afbeeldingen van uh, vrouwen met yogaposities. Dat er overal van die armen, heb je die al gezien? En ja, ik heb zelf inderdaad wel eens van dat soort dingen gemaakt, ja. Of dat van, uh, die knieën ineens de verkeerde kant op buigen van die mensen, ja. weet je Happy woman with salad, en dan krijg je ook de meest hilarische dingen. <laughs> dus dan, dan zie je dat die naast handen kan hij ook niet goed of een bit maken. <laughs> ja. Hmm. Nee, maar goed, ja, um, ja, verder hebben we hier niks over te zeggen. Hebben we nog meer ja, de vraag op... is een beetje natuurlijk, waar, ze mee, ja. waar ze mee komen, want je moet, daar, je moet daar dan natuurlijk wel iets van maken. Mm -hmm. Maar hoe dat dan werkt, same-sex couples disproportionately live in coastal regions and cities. Dus ze leven meer aan de kust en in de steden en die zijn meer kwetsbaar voor disasters. Mm -hmm. They're also more likely to live in areas with poor infrastructure. Worse built environments. Ja, volgens mij worden homo's meer betaald dan hetero's. Want, want dat heb je heel vaak. Wordt er gezegd. van, ja, Ondernemers discrimineren tegen zwarte of zo. En, en als libertariër weet je gewoon dat dat onzin is. Want als een, libertaar, als een ondernemer geïnteresseerd is in geld. En dat, dat is hij. Anders gaat hij niet ondernemen. Dan gaat hij niet. Meer betalen voor iemand met een andere huidskleur als hij hetzelfde kan krijgen voor, voor weinig. Uh, met, een, met, een, uh, met, een, met een ene huidskleur. Hm. Dus je weet, je weet gewoon dat dat niet klopt. Maar als je dan tegen die mensen zegt van uh, ja, maar homo's krijgen verdienen meer dan hetero's. En dat komt omdat homo's vaak in hele beroepen zitten als kunsthandelaar en uh, weet ik veel. Die, die zitten vaak in beroepen in de in de ja, entertainment of zo. Die worden meer betaald. En uh, binnenhuisarchitect noemen we maar een paar. Uh, en uh, omdat ze natuurlijk ook positief gediscrimineerd worden. Dus iedereen neemt die homo binnenhuisarchitect. Want dan <laughs> ze, krijgen ze extra belastingvoordeel. <laughs> ja, maar dan moet je dus dan moet je inderdaad gaan zeggen dat als homo's meer betaald worden dan hetero's, dat de bedrijven positief of de hetero's discrimineren. En dan zie je veel mensen denken van nee, nou, dat kan niet. Dat kan niet, want uh, ik weet zeker dat ze blanke mannen uh, discrimineren. Of uh, daar, uh, daar zijn ze voor en de rest is allemaal tere. En ja, dat, uh, ja dat, is, uh, dat is natuurlijk onzin. Maar goed, het komt er dus op neer. De homo's lopen meer gevaar, want ze wonen meer in de kust en in de stad. Ja, en ik weet niet waarom de stad nou meer risico op klimaatverandering loopt. Want uh, ja, de, de kust kan ik me dan wat bij voorstellen. Obama woont aan de kust. Met, uh, El Gore, die woont ook aan de kust. Ja. Ja, die El Gore, die woont, uh, die, ja, een van zijn huizen is ook wel aan de kust. Ja, ik Goor... denk ook dat dit soort studies, die zijn een beetje gemaakt om de doelgroep te pleasen, dat ze extra risico lopen, weet je wel. Dus, hmm. dan zeggen ze ook, in die doelgroep moeten ze zo groot mogelijk, die, die angst moeten zijn, dan zeggen ze, ja, in stedelijke gebieden loop je extra risico. Het meeste mensen wonen in een stedelijk gebied, dus dan denken ze, oh, het gaat ook over mij, weet je wel. Dus, Hmm. Misschien dat daar zo nog iets nog achter kan zitten. Ja, je moet sowieso bevestigen dat het een onderdrukte groep is. Dat het een benadeelde groep is. Want dan, dan doe je mee aan de Oppression Olympics. Van, van wie het meest onderdrukt is, die krijgt een, een, een plaatje, plakplaatje van de overheid. Ja. Wordt dat in ik de tip nog? Oh. Ja, tel maar. Ja, ik had van de week nog een heel leuk filmpje weer gezien over. Uh... Oh, ik heb hier. Mick Hartog zegt, hallo vreemdelingen der aard. Ja, ja, ja. Nou, dan weten we dat jongens. Hallo, terug. <laughs> Interessant filmpje gezien over, uh, want het gaat namelijk, Dit volgende artikeltje gaat ook weer over uh, klimaatverandering. En dit ging om CO2-uitstoot. Maar, uh, dat filmpje wat ik had gezien, het ging over batterijen van de toekomst. Omdat het probleem met die uh, uh, natuurlijke vormen van energie... En ze noemden dat anders natuurlijk. Schone energie noemden ze het. Uh, maar dat, dat is heel wisselvallig hoe dat, dat wordt aangeboden. Want alleen als de zon schijnt is het er. En kun je dus dat, die energie opslaan. Er was een hele interessante gozer uh, die in de TU Eindhoven een zoutbatterij aan het maken was. Okay. Dat is een filmpje. Ik zal het even proberen te delen. Misschien leuk als je nog wat tijd hebt. Ja, ja dat hebben we wel. Goeie, Elf. Hey, Lucas. Hey, Lucas. Ja. Toevallig hadden we ook nog een berichtje zometeen dat hij al gepost was. Maar je had ook nog iets over de ASN-bank. Dat, um, dat was eigenlijk een oude uit 2018. Maar de, wat was het ook alweer? Want die, oh, ja, de ASN die wilde een één kind politiek. Vanwege de CO2-uitstoot. Die was door mij gepost, toch? Ja, ja. Ja, wat ja. Ja. Ja, ja, dat dat, bemoeit zo'n bank zich dan weer mee? Hè? Dan denk je van... Uh, mm -hmm. en, hey, ik vraag me ook wel welke mensen zeggen nou... Uh, nou ik neem maar geen tweede kind. Want de, want de ASM-bank heeft me dat uit, afgeraden. Want die zit helemaal in de CO2-scores. dus Die die, ja, die ASM-bank die, die weet natuurlijk van. Ja, onze bonus gaat omhoog aan het eind. Als we, als we meer Larry Fink geld krijgen. Well, dat Larry Fink geld. Dat, dat is een beetje op zijn retour dacht ik zo. Dus ik vraag me af of, oh. uh, of dit nog een beetje na-eilt. Nee, deze is uit 2018. Maar dan nog denk oh, okay. ik dat er onderdanen zijn. Die dat gewoon echt... Uh kan besluiten, hey, we gaan niet snel van leuken. Ja. Anders krijg je we misschien wel een tweede kind. Dus mm. vol seksloos door het leven. En de uiteindelijk klappen die relaties ook allemaal. Dus ja. Wel, ik, ik begrijp dat in Japan dat er dan een derde van de huizen leeg dreigt te komen te staan, omdat, ze, omdat er te weinig die, uh, kinderen zijn gemaakt. Dat betekent ook dat dat de hele vastgoed dat dat nou onbetaalbaar is, dat als je dat twintig uh, jaar doortrekt. Dan, dan staan de meeste huizen gewoon leeg. Stuur nou, sturen prijzen... al de vluchtelingen daar naartoe? <laughs> ja, ik denk dat. Uh, maar de vraag is welke vluchteling wil hier dan komen werken. Tegen een onogelijke belastingdruk. Om alle bejaarden uh, overeind te houden. Ik denk dat dat heel erg tegenvalt. Uh. Zeker omdat ze in veel buitenlanden hebben ze dat ook allemaal. In Japan is er vergrijzing. In, in eigenlijk alle landen is er vergrijzing. Behalve kan je zeggen, Afrika en uh, het Midden-Oosten. Maar ook dat soort landen. Daar neemt het aantal kinderen per vrouw af. Mm -hmm. ja. maar mag je als westerse persoon met een westerse klimaatvoetafdruk een tweede kind, die vraag schiet menig twitteraar in het verkeerde heel rap dus het is, uh, het is ook nog westerse de, de, vooral de westerse mensen die mogen geen ja. tweede kind nemen, dus, uh, belangrijke maak... westerse mensen, ja. Oh, nee, witte, witte ja de witte, ja. die zwarte die mogen wel een heleboel kinderen nemen, maar die witte nee, echt die zijn uh, ja, die zijn CO2 moordenaars dat ja. klopt ja. Daar hebben we zo'n punt. En uh, daarmee kun je het ook vergroeilijken. Uh, maar ja goed, nogmaals, er zullen vast onderdanen zijn die uh, daarin meegaan. En soms is dat maar beter ook. Als je daarin meegaat, hou dan alsjeblieft naar één kind. Maar ik denk dat wat er gebeurt, hetzelfde is wat er in China gebeurde, Dat is natuurlijk de één kind politiek. Omdat uh, over het aantal Chinezen liep de de, reisde de uit, de pan uit. En en nu zitten ze zo met die vergrijzing dat ze weer gaan subsidiëren om kinderen te krijgen. Dus het kan heel erg gaan van, uh, je krijgt een boete als je meerdere kinderen hebt, naar, uh, oh, je krijgt een premie als je er meerdere hebt. Dat, dat, dat is typisch, typisch overheid natuurlijk van, uh, oh, Al-Qaeda is slecht. Oh, we moeten Al-Qaeda steunen, want ze vechten tegen ISIS. Oh, we moeten ISIS steunen, want ze vechten tegen Assad. Dus, uh, dat kan allemaal heel makkelijk veranderen. Ja. Lucas, deze kwam van jou. Dat was uh, de Brombeheer des Vaderlands. Maarten van Rossum, die had ook uh, van zich laten horen. Okay. Ja, wat had hij ook weer. Oh, ben je toch weer vergeten? Was het niet belangrijk, denk ik oh, Was wel, anders had ik het niet gepost Het platteland loopt leeg Dan begint hij mee De Vitaliteit uh, Schuilt in West-Europa uh, Steden Dat zeg je allemaal niks Komt er weer prachtig uit, Johan ja, ja. Vloeiende bols maar... <laughs> ja, ja, ja. Maarten van Rossum die tweeten, Het oh. platteland loopt leeg de vitaliteit schuilt in West-Europa in de steden. Rechts vertegenwoordigt de mensen die niet behoren tot de vitale voorhoede. Ja, nog economisch, nog cultureel. Ja, Op de lange ik weet, termijn... Ik weet niet waarom ik dat heb uh, geplaatst. Uh, dit ging dus... Uh, het aanleiding was dus uh, dat de losers in de provincie wonen. En dat mensen die niet in de provincie wonen... natuurlijk uh, de boven ons gestelden zijn. Hm. En uh, ja, dat rechts dat zou je dan alles wat niet uh, conformistisch uh, is boeren uh, uh, dat dat uh, gewoon geen vitale voorhoede is, nog economisch nog cultureel, het zijn de losers, en ja, dat is echt zo bizar dit, uh, dat iemand het gewoon uitkraamt, uh, en ook nog gewoon laat staan, want hij heeft ineens kansen aangegeven om naar 160 166.000 views deze keutel in te trekken <lacht> en uh, maar hij heeft gewoon niet door dat in de provincie, uh, veel meer nog dan in uh, helemaal de regio's Den Haag, ook Amsterdam, dat mensen gewoon hun geld verdienen door, in de productieve baan. En die, uh, deze mensen juist in de provincie, maar ook mensen in de randstad, maar relatief gezien meer in de provincie, die uh, houden de boel juist draaiende omdat ze productief zijn. Belasting betalen. waarmee al die uitzuigers en overheidsparasieten betaald kunnen worden. Oh. En uh, ja, dat hij dat niet ziet. Dat, ja, dat, oh. ik, ik vond hem al niet al te prettig en aangenaam, maar dit, dan ben je zo triest. Als je dit uh, doen. in de maatschappij wegzet als losers. Ze niet, ja, omdat ze rechts zijn. Ik vind het echt oh. bizar. Dat geluid klinkt een beetje gek trouwens. Maar, uh... Ja, dat klopt. Ik moet even. Ik heb een hele rare. Microfoon die 10 meter verder weg. Met. Mm -hmm. ja. Nee, dit ding is gewoon geen beste... Ah, okay. Maar nee, ja, inderdaad, ja, het, is, het is een uh, oude brombeer eigenlijk, maar ik denk dat hij dit ook zegt um, omdat hij weet dat hij dan veel views krijgt, hè? Ja, dat is een beetje Engagement farming. Engagement ja. farming is dat, joe. Je moet een beetje uh, dit soort opmerking maken, om mensen dan uh, uh, boos te maken, zodat ze gaan reageren. Ja, ja, nou, het is ook gewoon een soort uh, zichzelf verheffen, zeg maar. Uh -huh. Maar de moral self-loosessing is het eigenlijk. Het... Uh -huh. ja, de vraag is ook, werd het een beetje geratioed dan dat, uh, dat verhaal? Dat, het, het aantal reacties vergeleken met het aantal likes. Uh, dus, want uh, meestal als mensen er boos over zijn, dan krijgt het een enorme ratio. Dan krijg je weinig likes en heel veel reacties. Uh. En zijn... 300, 300 likes en 100... 1000 reacties. Ja, ja dus dat is wel, het heeft inderdaad een, heeft een, een -ratio, heeft het. Uh -huh. Ik heb er ook op gereageerd. Ja. Ik heb er ook op gereageerd. Ja, ik heb geschreven, het is maar net afhankelijk hoe je bekend wil staan. Maar ik weet dan eigenlijk ook weer niet zo goed de context die ik daarin bedoel. Maar <laughs> ik probeer me te zeggen, ja, je, je mag het zo zien, Maarten van Rossum. Snap je, projecteer het maar op die manier. Maar het heeft, het heeft ook geen uh, positief effect. Moet hij nog niet op? eens een boostertje nemen, Maarten van Rossum? Hè? Ja. Dan, uh... zo, ik heb over ook COVID te pakken. Ja. ja. En beter dan andersom. Oh. Ja, goed. maar Ik heb is... nog steeds geen. Ook nog niet eens corona, hè? Ik dacht even aan corona. Ja, dat, dat dus. Ik heb hem meer even te pakken. Oh, joh. Ik bedoelde het biertje. Als je het oh, biertje nee. te pakken hebt, dan maakt het niet uit. Maar als hij jou te pakken heeft, dan is het vervelender. Ik uh, aan de gemberthee. Uh... Oh, kijk. Oké. Okay. Nee. nee. Uh, ik, ik had wel spierpijn twee dagen geleden. Ik dacht, oh, wacht even, dat gevoel herken ik nog wel. ik dus bleek Schiek. ook weer uh, een keer waarschijnlijk met stappen in Den Haag uh, een of andere blafhoesje opgelopen te hebben. Dus uh, het is er nog steeds. Nou, er zijn nog steeds mensen die zich laten boosten. Dus, uh... Ja? Mm -hmm. Oké, okay. ja, volgens mij was het de eerste keer mijn booster al. Maar goed. Misschien mm. liep je de eerste dicht in de buurt van Maarten van Rossen. <laughs> doe wel mee, denk ik. Mhm. Mm maar de EU die is ook weer bezig. Um, de EU grijpt in bij Facebook en Instagram uit angst voor manipulatie verkiezingen. Ah. Ja, wat ze dus aan het doen zijn, is natuurlijk manipulatie van de verkiezingen. Mm -hmm, maar precies. met dat idee dat uh, ja, er, zijn er bijvoorbeeld Russische verspreiders van netnieuws zijn. <laughs> ja, die de, de halen Rusland maar weer uit de kast. Ja, die de Rus, die ja. Russen. Dat was er vorige keer ja, bij Trump ook zo. Dat was er, geloof ik. De Russen, die hadden al, via Facebook hadden Trump aan de macht geholpen. En dat bleek dan achteraf. 400.000 dollar was er, was er totaal betaald door Russen voor, uh, voor promoties of zo. Wat ja. natuurlijk een enorme reclame is voor Facebook. Want kennelijk kan je met 400.000 dollar aan reclames. Bij Facebook kan je gewoon de verkiezingen bepalen van Amerika. Een <lacht> verkiezingsuitslag. Dus uh, jongens, moet je eens voorstellen wat je, wat, wat je met een miljoen kan doen. Of met twee miljoen. Of uh, kom maar op, typoen. <lacht> Nou ja, goed, ik zag vandaag ook een, uh, een scene in de Oekraïne waar ze een Trump-pop, uh, niet, niet of ze die hadden geslacht of niet, maar in ieder geval uh, gingen slopen, omdat uh, de regering uh, van Biden uh, de wapens te laat had verstuurd. Dus uh, toen dacht ik ook wel oh wacht even, hier zie ik nu ook een Oekraïnse inbrenging in de Amerikaanse presidentsevlieging. <laughs> <laughs> dus, uh, maar goed, oh ja, ze steken de pop in de fik uh, die op Trump zou moeten lijken. Je okay. yeah, dus zou zeggen, uh, Biden is aan de macht en dan, uh, dan geven ze Trump schulden van, uh. ja, ja, van de bij dit soort ook. acties nou ook, je ziet dat ook in Amerika de universiteitsacties dat het gewoon voor een groot gedeelte echt betaald is. Oh. Dus, um, ja, dus, dus Met vrijwilligersvergoedingen. En... is. Ja, overigens is het wel zo dat de EU voor de nieuwe dsa tegenwet gebruikt. Om in te, in te grijpen bij Meta, de Digital Services Act. Dus ja, dat was natuurlijk sowieso al de vrees dat die Digital Services Act gebruikt zou gaan worden om, uh, als politiek wapen. En uh, de inkt is nog niet droog en het is al zover. Ja, ja die Fransman, uh, die zit daar uh, op de sop de hele tijd. Die Pernier of zo. Uh, kijk, hoort die gast ook Ik vind het wel grappig met die Digital Services Act, want... Daarin worden dus allerlei voorwaardes gesteld en dit en dat. Maar ondertussen zegt die Trump nu zelf van als ik niet word gekozen tot president dan komt er een bloedbad. weet je wel? Nou, Dan moet je dat eens gaan rijmen met zo'n digital services act. Want dan moeten er allerlei voorwaardes worden gedaan. En dan ga jij het ja. woord bloedbad. Bloedbad wordt ineens eraan toegevoegd. Ja, maar, ja, maar daarvoor hoorde ik wel. ook weer. Want hij zei, er komt, een bloedbad, komt er een bloedbad in de auto-industrie was het. Daar ja, hadden ze okay. dat afgeknipt. Tuurlijk. En, uh, ja, ja. en uh, en het mooie was ook zo dat ah, oh, ja, waarschuwt voor een bloedbad. En toen, ja, ik heb ook bij No Agenda Show, dat is een hele collage. Want alleen maar mainstream media, die alleen maar over bloedbad. Bloedbad, bloedbad. Bloedbad, ja, weer bloedbad. We are bloedbad. tegelijkertijd doen ze enorm waardig, alsof het, nou ja, dat is duidelijk fascisme in de dop hier. Maar uh, zelf ook. Het uh. valt me overigens op dat bij zijn nu.nl berichten over over het gebruik van de DSA, daar staan er weer twee uitgelichte reacties onder... van allemaal mensen die het allemaal geweldig vinden. Hè. Die zeggen van, uh, oh, het is tijd dat dit, uh, dit soort uh, dingen verboden worden... voor ieder tamelijk uh, politicus of medium alleen het probleem beschrijft... dus wat daar mis is, maar geen concrete haalbare oplossing biedt... hoe lossen we het probleem concreet op, trap er niet in en negeer wat daar wordt beloofd. Het, het is een asociale media. En het moet gewoon maar verboden worden, net zoals in China en Rusland zegt hij zelfs. Dus hij wil, hij, hij wil omdat het, het democratie die helpt, wordt gebruikt om de democratie om zee te helpen. Hij wil een democratie zoals in Noord-Korea. Ja, je, eigenlijk zeggen die veel van die mensen: ja, de, je, je moet alleen de democratie hebben als ze de juiste personen verkiezen. Mm. Maar als ze de verkeerde mensen verkiezen, nou, dan moet je absoluut eh, de democratie gelijk afschaffen, omdat anders de democratie wordt afgeschaft. Ja. Ja, ik ken ook mensen die zeggen van: joh, dat hele internet, doe het toch gewoon op en maak het voor iedereen uh, onbruikbaar. Want uh, de, ik vond de wereld zonder internet was veel fijner, dat niemand wist wat er aan de hand was. Nou, <laughs> maar meestal was het dat, dat iedereen naar het nationaal keek om daar te horen wat, wat, je, wat je moest denken. Hè? Dat ja. was eigenlijk het, uh, het, ja. was het ideaal, geloof ik. Maar zo is het heel lang gegaan: een jaar of een uh, paar decennia is het zo wel gegaan. Ja, het Maar het raarste was dat het, eigenlijk nog het monopolie nog veel erger was. Dier, toen er de, toen de helemaal geen boekdrukkunst was. En, de, en ja. je moest luisteren naar de priester die jou ging vertellen. En toen kwam de boekdrukkunst. En, en bij elke slag hebben we weer gedacht dat we meer vrijheid kregen. Dat we nou echt wisten wat er aan de hand was. Want nu konden we het zelf lezen. En, uh, en elke slag bleek weer, bleek weer achterhaald te zijn. Omdat, uh, omdat ze toch weer met televisie en radio... Hadden ze daar weer de macht over in no time. En, uh, en deelden zij daar de, de lakens uit. Ja. Nou, ja. Nou, wat komt hierna eigenlijk na het internet? een idee? Ja, ik denk wel dat elke stap wel de informatieverspreiding... ...toch iets beter maakt, ondanks alle monopolisatie. Maar het is altijd de vraag... Uh, ...hoe verhoudt de betere informatie die er, die er te vinden is... ...betere verspreiding van informatie... ...zich tot... Tot het idee dat je nu zoveel keuze hebt. Dat je het zeker weet dat het klopt allemaal. Mm -hmm. want, want dat is natuurlijk bij de publieke omroepen ook gebeurd. Dat ze gewoon een heleboel. Ze hadden tien omroepen waar je uit kon kiezen. En dan had je het idee van. Oh nou. Dan moet ik er, er wel de waarheid wel bij zetten. Maar, de, maar ondertussen was, werd het gewoon gebruikt. Om het overtonwindow vast te zetten. Want tussen hier en hier mag mm -hmm. je denken. En daarbuiten niet. Uh, want je hebt zowel de vara. Als de, de TROS of zo. En uh, nou dan zoek het maar uit daartussen. En dat is natuurlijk het hele, ge hele um, gevaar. Dat, uh, dat de betere verspreiding van informatie is fijn. Maar je moet eigenlijk niet gaan denken: van, oh, nou, nou heb ik het echt. Uh, de, uh, heb ik de waarheid door? Want uh, ja, de, de andere kant is ook beter, beter bezig om het te manipuleren. Ja, ik, ik denk ook. Oh. Als ik zo uh, wat mensen volg op Facebook. en in Twi op Twitter op bepaalde groepen. dan vind ik het wel bizar hoe. Sommige dingen die totaal niet plausibel zijn, gewoon klakkeloos worden overgenomen en ook uh, gewoon uh, bijvoorbeeld, ja. Ja, er ontstonden vandaag onweersbuien zomaar boven Nederland. En dat wordt dan als weather modification wordt dat dan uh, gepresenteerd. Ja, ja, ja. Maar ja, op sommige bijvoorbeeld boven zandgrond kan gewoon onweer ontstaan op warme dagen. Dat in combinatie met bepaalde vochtigheid. En, maar die denken dan, oh ja, hier wordt weer modificatie gedaan. En dan denk ik echt: van, kom op, gasten, je mag gewoon een beetje. Het punt is natuurlijk dat als de overheid niet meer te vertrouwen is, wat je dan ziet, is dat alles wat niet van de overheid komt, wordt dan blindelings vertrouwd ofzo. Of, uh, het is, uh, uh, uh, wie zei dat ook weer? Sinds God uh, verlaten is met het atheïsme, is uh, people didn't uh, stop believing in. Uh, anything, they started believing anything of zoiets, ze, ze, het is niet meer, ze zijn eigenlijk alles gaan geloven en dat is ook ja, niet heem, helemaal dingen. waar, maar, maar het, is, het is ook een vorm van tribalism dat je denkt van oké, okay, alles wat uit de wappiehoek komt, dat zal dan wel waar zijn, omdat, omdat daar ga ik uh, nou achter staan, we hebben elkaar ja, daar ga ik nodig, achter staan, terwijl, ja ook daar kunnen natuurlijk weer uh, onwaarheden in zitten. Ja, dat soort, ding, dat soort bewegingen zijn ook eenvoudig te infiltreren door er een paar, door er, uh, onzin in te gooien. Want ik denk dat ja. dat ook de bedoeling is van die, veel van die, um, wat die uh, hoe heet die gast ook weer, die JobK. Uh, Rove, bedoel je. Nou, nah, dat die, die, is een Amerikaan die had het over Nudge. Uh, nudge, hoe heet je die? Uh, de, nudge. Uh, ik weet wel dat Karl Rove bijvoorbeeld, om, de, <coughs> om die th plausibele theorieën over wat er 9-11 daar heeft hij toen helemaal volgegooid met allemaal onzin. Ja. complottheorieën Om zo zeg maar te verdoezelen wat er, uh, wat er eventueel. Nou ja, laat ik zo zeggen, als er dan een alternatieve theorie over 9-11 was, die gewoon ja, door de deskundig was gedaan, gooide hij er heel veel uh, rare complottheorieën. Uh, ja, die liet hij echt bedenken dan, zeg maar. Ja. En dan was zeg maar die, uh, die, die, die theorie die uh, wel uh, ja, gegrond <laughs> was. Die werd dan, werd dan ook afgedaan als een, uh, complot, een gekke complottheorie. Ja, Cas ja. Sunstein bedoelde ik. En die Cas Sunstein ja. die, die zei ook: we moeten actief uh, dit soort groepen en forums ingaan. om daar uh, eigenlijk poison the well. Je gooit er, uh, er onzin-theorieën tussen. Flat Earth ja, ja, ja. is volgens mij zo eentje. Uh, dat, dat, de, dat de vogels eigenlijk allemaal vervangen zijn door robotvogels of zo. Dat is er <laughs> okay. eentje. Dat ken ik nog niet. <laughs> Ja, er zijn er een aantal van die theorieën. Die mm -hmm. worden er volgens mij alleen maar uh, tussen gegooid om te kunnen zeggen, mensen die uh, niet geloven in uh, 9-11, officiële verhaal, uh, dat uh, Biden de verkiezingen gewonnen heeft en de platte aarde. Uh, die denken de, en er wordt er eens een zo'n collectief van gemaakt, zo'n groepje van uh, nee, dat zijn allemaal dezelfde mensen. En, uh, en als je zodra een lezer dan leest van, oh, die geloven in de platte aarde en en dat uh, Biden ge niet gewonnen zou hebben. En de verkiezingen vals zijn. En uh, uh, ja, dat 9-11 uh, niet helemaal zo is gegaan als het uh, uh, verteld werd. En dan wordt het kind met de badwater weggegooid. Dat is een beetje waar ze op rekenen. En ik denk dat dat, dat, dat ook wel redelijk effectief werkt. Ja, daar zie je dus ook weer mensen weer verdeeld raken. Dus als die groep ook te groot wordt. Ja. Die dan in die serie of die aaneenschakeling van bullshit meegaat. Dan kun je gewoon op een gegeven moment zeggen, pas en nu wil ik ze allemaal weer fragmenteren. Zodat ze gewoon uh, eigenlijk thuisloos zijn. En gewoon niet meer een groep hebben waarvan ze denken, hé, hey, daar kan ik het continu mee eens zijn. En dan weer verdeeld maken. Verdeel en heers is het eigenlijk. Ja, en gewoon. het rare, dat was ook met die, uh, ja, ik ken iemand die veel in de demonstraties meeliep voor die, uh, voor COVID en zo. En het was een oh. samen uh, een andere die, iemand. Die, ja, een andere <laughs> iemand nog, ja. En dat was, die, die vertelde mij daarover. Ja, dat was eigenlijk een hele samenhangende groep van wij tegen de rest. En, uh, uh, en toen kwam, uh, ik weet niet meer of het Oekraïne was of Israël. Maar die splijten gewoon, dat, dat hele, hele verhaal splijt gewoon weer zijn hele groep in twee of in drie of zo. Uh. Uh. En uh, ja, dat is uh, super efficiënt. Er zijn zoveel splijtswalmen mogelijk. Uh. Ja, ik denk ook, want Johan zei hoe loopt het af en kun je dat dan zien? Nou, ik denk dat het op dit moment nog zo onduidelijk is waar het naartoe gaat. Als je in de geschiedenis terugkijkt, dan is er het moment dat het geld verandert in de maatschappij, is meestal ook het moment dat er heel veel andere veranderingen plaatsvinden in die maatschappij. En dat er dus uh, ja, ineens andere manieren mogelijk zijn. Om naar geld te kijken. En daardoor kom je ook met andere oplossingen. Tot op andere zaken. En dat hele geldverhaal. Is eigenlijk pas sinds een jaar of. Vijftien ja, dat bitcoin nou bezig is. Echt aan het ontstaan. En dat is dus nog zo. Onduidelijk hoe dat het afloopt. Want het kan ook gewoon. De mogelijkheden die het biedt. Tegen de mensen gebruiken. Ja, Weet je wel. Dus um, daar zitten we nou een beetje middenin. Zo zie ik. Dat hele verhaal van, ja, je kan niet zeggen wat het wordt, want wij hebben de op dit moment de, de, de, de macht om het te, te veranderen, die uitkomst. En dat is wat die Tim Wu zei, die het boek heeft geschreven over de uh, master switch en die gaat al die technologieën gaat hij eigenlijk af vanaf de telefoon. Dat de eerste telefoon, dat was gewoon, er werd gewoon de particuliere aangelegd en dat was vrijheid, blijheid. En Langzamerhand is dat zaten zo... Ze ze met van die pinnen zo om elkaar te verbinden. Dat werd het werden de handwerk was dat allemaal. Moesten ja. mensen, iedere telefoonverbinding moesten ze handmatig inzetten. Ja, maar er werd zelfs... Er werden gewone mensen die, die lijntjes aanlegden langs de tuinhekken en zo. En uh, dat werd, was echt een wild groei. Zeg maar en... ja, maar je moest dan bij de centrale... En dan moest je met die centrale... Ja, hallo met de centrale... Ja, ik wil naar dat andere telefoon moet ik bellen. Oh ja, nou. En dan ging je zo dat pinnetje... En dan ging daar andere de kant telefoon over. Ja, maar die... Nou... Ja, voor ja. elk probleem werd een oplossing gevonden uiteindelijk. Soms heel snel, soms duurde het iets langer, maar opgelost ging het worden. Ja, ja maar, maar wat hij, waar hij het over heeft, is dat elke technologie begint heel vrij buiterig en, uh, en een soort anarchistisch. En uiteindelijk eindigt het altijd onder een soort staatsmonopolie. Uh, en hij beweerde dat dat bijvoorbeeld bij de telefoon gebeurde door uh, AT&T. Dat was uh, Op een gegeven moment kreeg je de, uh, de babybells. En een beltelefoon, dat was te groot geworden. En toen zei hij, ja, de monopolie, dat gaan we opsplitsen. En dan kreeg je de zeven baby-bells. Later is dat onder enorme lobby efforts, is dat weer in elkaar gezet als AT&T eigenlijk. En het punt is een beetje, wat voor concessies zijn er gedaan om dat weer bij elkaar te krijgen? Ja, dat de Amerikaanse overheid een grote stekker had om alles af te kunnen luisteren. En hij zegt, zo is dat ook met, met de bioscoop gebeurd. Met, uh, met de radio begon eigenlijk heel erg uh, open en vrij. Je kon gewoon een mast neerzetten en gaan uitzenden. En er waren jazzstations en er waren uh, uh, klassieken en er was van alles wat. En op een gegeven moment had je daar dan een licentie voor nodig. En toen was het, uh, was het weer gebeurd. En hij beweerde eigenlijk dat het hele verhaal van het internet... Dat, dat zal ook uh, op dezelfde manier uiteindelijk onder controle vallen van de, van de overheid. En... En ik denk inderdaad, de hele blockchain is ook weer zo'n verhaal. Je ziet dat er krachten aan het werk zijn. Eh? Vooral degenen die heel erg gepromoot worden. Die bezig zijn om het, om het weer uh, onder, onder controle te brengen allemaal. Ja, ja, tuurlijk. En dat is ook logisch dat het gebeurt, in zekere zin. Alleen, ja, je moet het dus wel echt inzien van, er is geen stap terug. Als die slag gewonnen is of verloren, net aan welke kant je staat, dan is het wat dat betreft wel gestreden in zekere zin, snap je? Dus ja, ik weet het idee weer... dat zij altijd blijven proberen om het onder controle te krijgen dus je hebt nee, nooit gewonnen, maar je, kan dus... maar je kan wel verliezen maar je kan nooit zeggen dat je gewonnen hebt Nee, maar er is, nou er is een bepaalde natuurlijke staat van hoe dat het gaat maar die moet gemanipuleerd worden naar een andere realiteit ja. die meer positief is dus er is continu die kracht moet continu vechten om de realiteit te manipuleren naar hun wil, dus dat ik gevecht is wat de, gaande ik denk dat de hele kracht is van het, van het verhaal, is dat er te veel mensen zijn die een computer hebben en een software kunnen maken. En, en... Ja, maar oké okay. maar Peter, het is heel snel ook verloren al die kennis. Want je, je gaat gewoon zeggen van uh, vanaf nu iedereen die CBDC-rekeningen wil hebben, die mag geen Twitter-account meer bezitten. En uh, na twaalf jaar weet niemand nog dat Twitter bestaat. En dan zit iedereen gewoon in de gulag, uh, hoe zeg je, snap je, gevangen. En heeft niet meer in de gaten dat... Dat er ooit het internet was. Want dat, dat... Ja, dat, dat, dat zou natuurlijk kunnen. Maar ik denk dat, dat in toenemende mate. Dat de overheid in het nadeel is. Gewoon qua mankracht Ten opzichte van leger, eh, vrijwillige eh, open source programmeurs en zo. En dat als zij een manier verzinden om bitcoin onder controle te krijgen. Dat er dan binnen no time allerlei andere alternatieven ontstaan. Die, er, uh, die, die, die, die ze weer niet hebben. En dan moeten ze daar weer achteraan gaan. En het kost ze enorm veel moeite om, om de hele zaak steeds maar te co-opten. Dat, dat denk ik. Het ligt er volgens mij aan hoe effectief dat ze die CBDC neer weten te zetten. En als ze dus de maatschappij op een mondkapjesachtige manier kunnen discrimineren met zo'n CBDC dan is je bitcoin daarmee en elke andere crypto in zekere zin, behalve degene die echt een eigen ecosysteem hebben voor alles, met mensen die dus het algemeen accepteren onderling als waarde. Um, maar ja, ja, als dat, die dat, hartstikke... lijkt, dat lijkt me wel zo. Je kan zeggen inderdaad, van, nou, dan kan je er niet meer buiten om met die CBDC, maar je zou ook kunnen zeggen, er zijn een heleboel mensen wakker geworden over de Oostenrijkse school, over hoe geld gecreëerd wordt, over over wat die CBDC, wat ze daarmee van plan zijn. En ik denk dat die wakkere mensen, die, dat, dat duurt in ieder geval nog een generatie. Die heb je niet zomaar weer ontwakkerd. En die kunnen programmeren. En, en ik denk dat, uh, dat, het, dat, het, uh, ja, dat die nog niet zo makkelijk overwonnen zijn. Dat, uh, er, gaat nog een wereld, er gaat nog een wereldoorlog overheen, Peter. Dat Dinschaaf en een dinertje met collega's... Hmm. En dat ging dan over bijvoorbeeld dat Getty er uh, in Nederland dan uh, ging stoppen. Is en uh, dat dat uh, natuurlijk ook een van de voorbeelden was van kapitalisme. Ik en weet dat niet dat wat, dat wat is die... Getty ook alweer? Dat is het oh, thuis... snel thuisbezorgen. Dat je binnen een half uur iets wat je hebt besteld thuisbezorgd krijgt. Uit nou, okay. een winkel. En um, dat was dus een voorbeeld van kapitalisme en de uitwassen daarvan. Hmm. Ik zei, nou ja goed, uh, dit is niet zozeer... Uh, het is wel kapitalisme in de zin van, er, was gedacht, er werd gedacht dat er een behoefte aan was en is die diensten dus gekomen. Maar dat er zo snel opgeschaald wordt, dat komt vooral door gekoopt geld. Dat gewoon rente uh, door overheidsinmenging uh, gewoon kunstmatig laag wordt gehouden. Of door gewoon hele ruime geldschepping. En dat uh, daardoor dit soort bedrijven zo snel kunnen opschalen. En uh, ja, die, wacht even, gaat die ooit luisteren? Nee, ik denk het niet. Die collega die uh, <laughs> totaal niet in dat die ziet dat totaal niet op die manier. Hij zegt van nee, ook dat is kapitalisme, dat uh, rente zo laag is. Ik dacht, oké. Okay. Maar dan was er was ook één collega die ja, snapt hem wel. Want ja, op zich hebben bedrijven er soms ook wel last van dat andere bedrijven uh, zo groot worden dat je dan zelf niet meer concurrerend kan zijn. Maar die worden dan zo groot door die lage rente. Toen zag je heel voorzichtig zag je een discussie ontstaan. Maar het zijn volgens mij allemaal van die D66-collega-stemmers. Mm -hmm. En... Uh... Wacht even, krijg ik, ik dit probleem? Nee, ik denk niet dat ik een probleem ja. En uh, die, die moeten echt nog wel heel veel denkstappen gaan zetten in hun leven. Voordat ze dat ook echt een keer goed begrijpen. En toch, doordat die ene collega waarvan ik het niet had verwacht daar uh, wel in meeging van die lage rente die dan kunstmatig laag gehouden wordt. Uh, leek het zo even dat ik dacht van wauw, er zijn ook collega's waar ik het wel mee eens kan zijn. Uh, of waar we hm. meer met elkaar eens zijn dan ik dacht. Ja, en vaak bij dit soort situ situaties zijn er, is er vaak maar één moedig iemand nodig die... Uh, die de schapen over de dam helpt. Ik weet nog wel dat ik zelf ook. Toen ik vroeger als kind moest naar de kerk toe. Dan dacht ik van ja. Volgens mij klopt er helemaal niks van. Van dit hele verhaal. Maar je durft dat niet te doen. Want jij bent de enige die dan. Die daar anders over denkt. En iedereen om je heen lijkt wel gewoon daarin mee te gaan. Dus ja dan moet je. En dan op een gegeven moment is er één iemand die vertrouwt aan jou toe. Van ja, uh, nah, volgens mij klopt er niks van. En dan denk ik nee. Ja, inderdaad volgens mij ook niet. En dan heb je het idee. Van, hoeft er maar één andere te zijn. Uh, ben jij ook overtuigd. En dan en nou, je was, je was het, heb je de durf. Je, ja, je ja. was het al, maar dan denk je wel, oké, okay, ik ben niet gek of zo. Uh. Ja, maar ik heb ook een, er zit de hele dag een beetje op te broeden al. Dat ging over uh, de CO2-belasting uh, en de gevolgen daarvan. En dat er weer ook allemaal events zijn, business events, waarover daar gesproken wordt en wat goede strategieën zijn om daarmee om te gaan. En uh, eigenlijk jeuken we vingers gewoon te zeggen van. jongens, dit is toch echt wel bullshit. Het heeft niks te maken met produceren. Dit is gewoon mensen bezighouden... die heel veel geld kosten... Uh, om het hele proces heen. En het helpt allemaal niks, want het is gebaseerd op een... een hoax, dus een CO2-hoax... Uh, die ook uh, gewoon... één grote uit de duim gezogen... fantasie is. Ja, maar straks heeft die CO2-jurist... op jouw afdeling geen werk meer. Nee, maar ik, dan zit ik ook te denken... van oké, okay, dat is wat en Een CO2-consultant. Hoe ik werkelijk wil reageren... Mm -hmm. Alleen dan denk ik ook van, wat kunnen de gevolgen hiervan zijn? En dan zijn toch de gevolgen zo groot dat ik me toch inhoud. Ja, maar al... je moet ook denken van, hoe ver staan deze mensen af van uh, de mogelijkheid? Ja, in hoeverre zijn ze bereid tot, uh, tot nadenken? En ik ben daar nou heel snel in op Twitter ofzo, als ik, als ik zie van, ja, deze figuur is totaal niet bereid om ook maar enigszins na, na te denken. Dit is gewoon een schaap die met de kudde meeloopt, ook als die kudde de afgrond afgaat. En die blok ik meestal gelijk. Want dat heeft gewoon geen zin. Je gaat het, je gaat, ja, je, ze doen zich vaak voor. Alsof er rationeel met ze te praten is. Maar dat is niet zo. En dan, uh, dan zit, jij, zit jij maar een slag in de ronde te lullen. En uh, het is allemaal voor niks. Allemaal weggegooide weggevooid, uh, tijd. Hè. Dus uh, ja, je, ja. Je, je, Ik denk je instinct. Echt wel een goed indruk geeft. Over hoe open mensen zijn. Ja niet in veel gevallen. Het is... Nee en dan zou, het, dan zou je inderdaad. Alleen maar risico lopen. Zonder, zonder daar enig voordeel van te kunnen halen. Daarom heb ik het ook nog niet gedaan. <laughs> ja. Maar we gaan even naar OnlyFans toe. We vinden jullie het leuk? En, uh, ik heb, ik heb uh, er dan geen dan, account. Ik heb er dan geen een account. Een dame met dikke is. Ik denk, dit post ik even. Want het is natuurlijk geknipt voor uh, ja, onze ja, uitzendingen. Af en toe moeten we ook even tieten hebben. Dus, uh, ja. Ja. Maar wat is gebeurd? Ja, dit is de OnlyFans creator. Die zei dat uh, Biden... Uh, Biden-administratie-figuren, die hadden haar betaald. om uh, politieke propaganda te maken. En hij is dat. Uh, dit is de dame Farah Khalidi. Nee? En, uh, en een TikTok-star is ze ook nog. Nee, Khalifa. Okay. Well, nee, Kalidi. Khalidi. Khalidi. Ik denk anders oh, heeft ze de naam, heeft ze oh, mee. Oh, wacht, ik dacht. Weet je, dan waren we meteen een porno ster maar. Ik oh, weet niet waarom je het, het over hebt. Khalidi. Khalidi. Khalidi. Ja. Okay. <laughs> het is Khalidi. Maar ze zat in gesprek met een commentator Richard Hanania en toen vertelde ze daarover. En het mooie was ook dat, dat, uh, dat ze daarbij zeiden van uh, ja zeg, zeg maar niet dat het, uh, dat het een advertentie is. Dat je er, uh, dus ze moest zeg maar Biden promoten, maar ze moet niet zeggen dat, dat ze ervoor betaald werd. Want, zeiden ze van, eigenlijk is dit gewoon, uh, ja, is gewoon een soort werk waar je voor betaald wordt. Het is, niet, uh, het is, het is geen advertentie en, en ja, in die zin word je, zeg je eigenlijk van, het is een soort prostitutie. Uh, het, is, het, is net je gewone, het is net je gewone werk, uh, voor je, voor je dus de reclame maakt. En en ik, ik moet maar wel te... zeggen dat het me gevaarlijk lijkt voor deze dame ja. om dit openbaar te maken dat, zij, uh, dat, dat dit ze aangeboden werden, want nou ga je eigenlijk zeggen want zij, dat ze zegt ook, van, het, zijn allemaal, het is allemaal fake, het zijn allemaal bergop uh. ja, en er staat uh, vaak ook in die contracten dat je er überhaupt niet over mag uh, praten ja, dan zal zij het contract misschien niet getekend hebben, maar dan, dan komt er een andere gevaar om de hoek kijken als je de democraten uh, in de wielen rijdt, die tonen Seth Rich denk ik dan bijvoorbeeld uh, ja, ja, uh, yeah, ja yeah en uh, wat ook mooi was uh, uh, de, uh, now speaking of propaganda and we'll say you have the eye bleached by not posting this picture director Steven Spielberg is also help, helping the Biden campaign with re-election oh jo uh, uh, well, <laughs> the filmmaker will help to convey the president's successes and his vision for the country to delegates and viewers of the Democratic National Convention scheduled to take place Augustus 1922 in Chicago uh, Spielberg had een meeting event uh, has been meeting event organizers who expect more than 5.000 delegates from across the country to officially select Biden's presidential nominee. Dus ja, dat denk je ook? Ik okay. denk dat hij da daar gaat hij niet betaald voor krijgen hoor die Spielberg doet dat gratis. Ja, uh, vast. Uh, uh, uh, nou, ik denk dat dat soort figuren wel te horen krijgen. Ja, je hebt wat problemen met de IRS, hè, met uh, met je belastingaanslag, met die exit tax en zo en. Uh, ja, dat kan gewoon allemaal verdwijnen als je, als je dit doet. Ik denk dat ze er niet eens voor betalen. Ik denk dat ze gewoon nee. niet beroven. Was, was hij ook op het eiland van Epstein? Ah, <laughs> niet beroven. Heerlijk. Ja. <laughs> afpersen is er nog steeds om. Ja, maar afpersen ook een veel betere definitie. Ja, je was op de feestje van P. P Diddy. <laughs> ja, nee, daar hebben we nog opnames van liggen. Ah. Ja. Ja. Uh, jij gaat het uh, organiseren. Jij wordt uh, de MC bij het Democratische Congres. Oké. Okay, ja. ja, ik denk dat, dat dat soort mensen moeten toch enorm ja, walgen van zichzelf op een gegeven moment. Dat ze dit. Uh, ja, dat, dat je dit loopt te doen. Uh. Ja. Maar en misschien dat, dat ze gewoon van jongs af aan het idee hebben gekregen. Van, ja, dat is gewoon. Ja, wie, wie moet er anders geld tegen? Vrienden? Wie moet er anders tegen Trump vechten? Ja, en dan nog denk ik ook uh, dat het. Uh, dat als je al heel diep in de shit zit, dat je uh, dit dan maar, of da ja, dat je, je eer zeg maar, opzij zet. Denk van: oké, okay, dit is mijn escape van die reality yeah. waar die persoon op dat moment oh. in zit. En Bijna iedere of... film begint ermee, hè? just one job. Dan heb Ja, dan begint het juist. Dit is, <laughs> is de laatste keer dat, dat we wat van je vragen. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Nou, ik, ik denk dat er nog een verschil is tussen, als jij bewust denkt van, nou ja, het is een ontzettende eikel, maar uh, ja, ik wil ook niet in de gevangenis belanden, dus uh, nou ja, daar gaan we maar. Ik denk dat dat er anders uitziet dan, dan dat jij bijvoorbeeld uh, opgegroeid bent in een, in een gezin ook, waar bijvoorbeeld allebei je ouders gewoon uh, alles en waar ze voor betaald krijgen. En dat, dat vind ik wel een beetje, ik vind dat een beetje de, uh, uh, gevaarlijk, want op een gegeven moment als je dat normaal gaat vinden, dan denk je van ja. Iedereen weet dat het onzin is. Ik, er, er, dat dat een advertentie is. Ik vind dat zelfs met Dave Smit wel eens. Dave Smit heeft natuurlijk al hele goede politieke analyses. En, en uh, filosofisch ben ik bijna altijd met hem eens. Maar dan ondertussen, dan, dan zit hij tussendoor. Maakt hij opeens een reclame voor een of ander uh, voedingssupplement. Waar je gewoon drie keer zo fit van voelt. Uh, en ja, je weet wel dat het een reclame is. Maar, aan de, maar het is natuurlijk ook iets van. Uh, ja, het besmet eigenlijk de degelijkheid van de rest van het programma met iets van... Uh, ja, met deze... Ik denk niet dat er weer onderzoek naar gedaan heeft. Of, uh, of uh, electrolytes je uh, ook inderdaad uh, minder kans op kanker geven of zo. Of, uh, en, en dat... Uh, dat zal ik toch niet zeggen, Peter. Nou ja, misschien niet dat, maar wel dat... Dat een onderbroek waarvan je ballen gescheiden gehouden worden, dat die echt de beste onderbroek is die je ooit gezien ja? heeft. Hè? Nou, daar kan ik me niks mee worden. Dat wil ik dan. Dat zou ik, dus eerst... ik een keer aantrekken. Steve dan... Underwear is dat. Uh, die heeft ja. allebei je ballen zo, uh, zo beter. Ja. Maar ik heb wel eens het idee dat, ja. dat er dat antifa lui dan zijn. Een dat is anders hoor. Ja? Dat, die, dat lui zijn die, die reclames uh, betalen af en toe. En dat die libertariërs hebben van nou, als het maar betaald, zijn we het uh, vinden we wel best, best. Ja, maar wacht even. Het, het haalt eigenlijk stiekem de... de ja, daar hebben ze bijvoorbeeld... Ze hebben heel veel van die libertarische podcasts... hadden op een gegeven moment... De uh, reclame om... Uh, voor een, sche, uh, een scheert set om je om je ballen te scheren. Een uh, landscaper. Ja, nee, met uh, die landscaper kon je dan mooi... Uh, je, je, je bal. Dat je beter in die onderbroek. Kon je, ja, dat is misschien. Ja, Dan kon je een mooi kapsel maken rond je lul. En, al die, al die en Toen prep dacht ik ook wel van, van ja, ik zou er maar uitkijken als je ervoor betaald wordt. En, en niet gewoon denken: van, nou ja, als het betaald wordt. We hebben er niet vaak kiezen als libertaris. Dus we nemen alles maar. Maar het kan ook gewoon dat dit gewoon door Antifa gedaan is. Die zit gewoon te lachen. Die hebben een grote bak met geld. Dit kost ze gewoon niks. Voor, voor 50 euro helpen ze eigenlijk zo'n hele aflevering naar de klote toe. Want. Want, uh, want eigenlijk, ja, niet dat er wat, wat, wat mis mee is, maar het is wel zo dat, dat ik de geloofwaardigheid van de rest enorm omlaag trekt. Uh, ja, ja. Maar gelukkig hebben wij geen reclame. Ja, je hebt je eghulderad elke keer. Ja, ja, ja dat moeten we nou even naar ja, toe Maar die moet, je zelf, die moet je zelf kopen, Johan, die eghulder. Dus ja, uh, als de luisteraars in ballen willen scheren, dan, uh, dan moeten ze naar de landscape, bla bla bla, doen ze. Nee, maar ik ja, wil die onderbroek, die onderbroek wil ik wel een keer proberen. Ja, ik heb een andere, andere podcaster die had het inderdaad er ook over. ja Die, die had hem ook. Uh, ja, we hebben nog één bericht. Uh, nee, twee berichten, want die ene staat hier niet op. Die, uh, die andere, die... Ja. Uh, yeah. um, die komt daarna. maar we nog, uh, nou, Weet je wat, ik gooi gewoon het rat uh, nu even erin. En daarna al die twee berichten. Um, even kijken. Het wiel komt tevoorschijn. We kunnen het ondertussen even over Trump hebben. Um, Hé, hey, het rat weer ja. kuren. Wacht even, volgens mij heeft het rat kuren. Nog niks te heeft het rat kuren. Ja, het zal toch niet zo oh, zijn. Ik zeg, nee? nieuwe, ik zeg dat die nieuwe e-gulders moest kopen en er zijn ineens geen e meer. Oh, zijn er zijn geen e-gulders meer? En ja, ik weet niet waarom dat jouw rat het niet doet. Ja, nee, even kuren. Ik, uh, dan moet ik even erin gaan. Ja, misschien kan iemand ondertussen even dat bericht voorlezen van Trump. Nee, ja, ik heb problemen uiteraard. met het laatste bericht. Het doet het ineens niet bij mij. Oh, okay. de BSA, oh ook bij jou uh, actief in de Servië opeens. Een bericht over Trump, even kijken. Nee, de, de, het Vrijheid Radio uh, doet Trump het bij mij wel. Trump suggest, uh, student protest, um, uh, are as bad as uh, January 6. Dat ondertussen ook ja, ik, ik vond dat Bloodbed had meer impact op mij. Niet de Onlyfans. Uh, oh, dit oh, heb ja, ik, ik niet me, meegekregen. Oh. Trump suggests student processes are as bad as January 6 <laughs> Dat is een hele moeilijke <laughs> moeilijke. Zijn ik denk aan uitwerken? dat hij January 6th niet zo, uh, zo geweldig vindt. Uh, of niet zo vond. Uh. Maar, en en January 6th zat natuurlijk ook een heleboel van die FBI mannetjes bij die dat uh, uh, misschien de wil hij dat zeggen. Is misschien zit vol die... met de infiltranten. En dat is ook zo. Want, uh, de want die, Soros, die uh, ook Soros heeft bakken met geld betaald. Hè, daarvoor. Uh, ja. Dan legt hij zelf nog uit wat hij ermee bedoelt. In a statement given to reporters Goddard at Manhattan Criminal Court, where he is currently, currently standing trial, Trump said that if President Joe Biden ran because of Charlottesville, Charlottesville is peanuts compared to what you're looking at now. That is anders dan January 6 the former president says, echoing a similar claim he made last week. Trump also took the opportunity to repeat his claim with a criticism of his statement defending very fine people on both sides of the white supremacist demonstration was een hoax. nee dat was al duidelijker dat dat zo was hè? ja het Trump maar net for... Trump dan <laughs> questioned how the consequences faced by student protesters across the country will compare to the criminal penalties faced by rioters who stormed the US capital on January 7. 6. Hij zegt van hé die lui die, die houden iets bezet en uh, die breken ergens in, die houden iets bezet en uh, die lopen gewoon uh, weg en uh, die gasten van mij die, uh, die, die gaan levenslang de gevangenis in Ja, dus nou die, Heeft student die punt ook die studenten ook de gevangenis het, in het rat is officieel tot leven gekomen jullie kunnen nu uh, je, je, je naam intypen of uh, uitroept ik al bedoel ik ja, ga verder meer. Maar ja. dus mag gaan verder waar was je nou ja, dat is, dat is, dat is die vergelijking met januari 6 is niet dat... De, hij zegt gewoon de straffen is, is onvergelijkbaar eigenlijk. Eigenlijk zegt hij dat. Want, uh, de de straffen die deze lui krijgen zijn uh, onvergelijkbaar met uh, de straffen die in januari 6, 6 werden uitgedeeld. En dan is de titel is van... Uh, ja, hij vergelijkt het met elkaar. oké, oh, oké. Okay, okay. uh. Ik vond dat bloedbad vond ik toch leuker. Uh. Dat had meer impact. <laughs> Had dat jou nog gefopt, het bloedbadverhaal? verhaal? Of, uh, had je oh, nee, nee, nog... wat hebben we eerder gedaan? Had je gelijk wel door dat er iets in de hand niet klopt? Nee, even iets voor klikbeet was het heel goed. Ik moest het zelf eerst bekijken. Voordat ja, ik maar het is het niet bestand. de eerste keer. Dus hij heeft al meerdere bloedbaduitspraken uh, gedaan. En elke keer is de, de media weer van oh, hij roept bloedbad. Dus het is uh, de, de zoveelste keer. Je, kan eigenlijk, ja, een, je ja. kan eigenlijk al een collage maken van bloedbaduitspraken van, bloedbad van uh, Trump. Ja. Herken iedereen dat? De... de hele massa, de mainstream media, die zat ook helemaal voor met, met bloedbaden. Er is net zoiets ja. als breaking. Breaking! Hij breekt iets. En precies daarom. Ik denk dat hij ook nog veel vaker gebruikt gaat worden, omdat hij zo aanslaat. Dus ik denk echt dat dit, de bloedbad-trend wordt, uh, eh, wordt, wordt gehyped, moet ik, moet ik zeggen. Ja, Trump heeft wel, maar hier om dingen altijd zo te zeggen dat het een soort beet is eigenlijk, dat, dat, dat de media er gewoon gelijk op springen van nou we hebben we, we hij zei bloed hij zei bloed Trump heeft het over bloed hij doet het Nog. wat dat betreft wel beter dan uh, Frans Timmermans ja, uh, hij is al jaren getraind natuurlijk dat had ja, dat, weet dat, hoe, Frans hoe, hoe Timmermans het. moet zeggen als Wilders aan de macht komt wordt het een bloedbad ja, ja. Dan dan waren ze helemaal uh, los gegaan Nederland is er wat dat betreft nog niet klaar voor, hoor, voor een bloedbad. Ja. Dat is, als Gideon van Meijeren daarover zou spreken in de Tweede Kamer, dan uh, kunnen ze de maand over niks anders hebben, denk ik. Misschien moeten we even tegen Tom Lemoens zeggen, je moet vaker bloedbad zeggen. Bloedbad, ja nee, ik denk echt dat het een hit wordt. En, het is echt een hit. Die doet het goed in de media, dat bloedbad. Ja, ik denk niet ja. dat iedereen er evenveel effect mee sorteert. Ze ja. moeten gewoon een, een liedje uitbrengen dat bloedbad heet. Een LGBT Climate Change Bloodbath. Ja, ja. maar uh, het rad zit wel aardig vol. Ik ga er gewoon aan draaien en dan zien we wel. Um, even kijken, ja. Uh, Waar zit dat knopje eigenlijk? Ik sta er ook nog op voor. Sta je er ook ik weer heb, op? Ik heb die E-gulders e vanochtend ontvangen. Dus... Oké, okay. ja, ik, ik, ik, ik kan me niet heugen, maar. Ja. Ja, maar... Ik ga er aan draaien. 3, 2, 1, nu ben je te laat. Oké. Okay. Ja, wie zal het zijn, wie zal het worden? Het hoort... hey, je moet eigenlijk Johan, moet je er nog tien uh, seconden tussen laten zitten, want er zit een hele vertraging op de ja. lijn. Volgens mij wordt het uh, zomaar kijken. Hij ja. draait nog niet, op Twitch draait hij nog helemaal niet. Ja, bij mij wel, dus zomaar even kijken. Gefeliciteerd. Ik ga van de week even, uh, weer eens een keertje naar de meegildewallen toe. Ja, oké. Okay. Um... Ja, nou gaat, zo hij zo. Op Twitch, gaat hij op Twitch ook, Johan. Moet je kijken hoeveel uh, seconden dat er nog tussen zit. Hè. Ja, ja. Dan gaan we naar het laatste bericht toe. En dat kwam van uh, jou, uh, Lucas. Oh. Ja, dat je vandaag gepost. Holy shit. It happened ja. gewoon. It happened, ja. Uh, maar kijken. ik kan deze niet uh, ja. bereiken. Deze website kan ik niet... Ik ben blokt, zeggen ze. Oh, uh, oké. Okay. Servia. Was... Ja? En welke website? GAP.com. Oh, oké. Okay. Oh, dat zou zomaar kunnen. Want het is een redelijk omstreden website. Ik weet niet of jullie die kennen. Nee, ja, dat ja ken een ik wel. Zo'n ja. chat sorry. verhaal, toch? Dat werd toen gebruikt ooit bij... Ook bij, bij January 6 of zo. Weer dat helemaal uit de lucht haalt. Oké. Okay. gewoon alle gebruikers hebben het doorgegeven, dacht ik. Oh, de... ja, ik. Ja, er is wel eens een keer een data breach geweest. Van alle user, ja. alle user informatie. Maar uh, ja, het is een beetje... Het komt uit... Uh, Christelijk conservatieve hoek, deze website het is gewoon een, een Twitter. Alleen hij is wel gewoon echt uh, gefinancierd op basis van giften en abonnementen. En het vervelende was, omdat dit gewoon echt een free speech zone is, dat op een gegeven moment uh, de creditcardmaatschappijen bijvoorbeeld geen uh, transacties meer wilden tegen met uh, grap. En uh, toen hebben ze dus, de, um, ja, hebben ze zelf een, uh, ja, via Bitcoin kon je nog wel gewoon doneren. Dat ging wel goed. En wat ze ondertussen dan doen is, behalve een, een Twitter-achtig platform, hebben ze ook een, uh, een soort van uh, video, een soort YouTube gemaakt. Waar je filmpjes op kan uh, uploaden en dan uh, via dat platform laten kijken. En uh, nog meer van die zaken. En een paar jaar of anderhalf of twee jaar geleden uh, was er eens een keer op uh, in de nieuwsbrief van Grapp die ik uh, ontvang, was er al een bericht geweest dat de Duitse overheid gegevens had opgevraagd over een bepaald iemand die een Duits politicus uh, Dik zou hebben genoemd. Nee, ja, als ze naar die persoon kijken, dan <laughs> klopt Klopte dat. dat is, die zag er ook wel zo uit, ja. Dat ben zelf ook niet de dunste verder dus dat maakt ook verder geen reet uit. Oh, ik dacht, dat is de DIC kamer. Maar, toen hebben ze dus gewoon gezegd van ja dikke snikkel, dat gaan we gewoon niet doen. We zijn in Amerika en Amerika is the country of free speech. En they can say what they want. En if you don't like it, ignore it. En nu uh, doen ze dus weer. Heeft de Duitse overheid dus weer een verzoek ingediend. En vol, met een beroep doen op de Duitse wet. En ook nu hebben ze dus gewoon weer gezegd. Oh ja, fuck it, we gaan het gewoon niet doen. En uh, dat vind ik dus wel heel mooi, dat ze dat ze hier ook zo open uh, neerzetten. Dus Joshi. Uh, uh, je ziet hier gewoon het verzoek van de Duitse overheid, de Bundeskriminalamt. Ik heb inmiddels uh, ik heb de website heb ik geopend. Ik heb een VPN eventjes aange aangegooid. Okay. En uh, ja, er wordt vervolgens gevraagd naar welke gegevens ze we moeten leveren. En uh, nou goed, zij hebben dus echt gewoon gezegd, ook naar dit verzoek, we gaan het gewoon niet doen. Punt. <laughs> ik zou en nog donker... inderdaad wel even antwoorden naar die Bundes antwoorden. Welke gegevens jullie pieze, precies hebben. Seksuele geaardheid. Uh, uh, ras. Jullie zijn neem ik aan ge, geïnteresseerd in religie. Of het joden zijn of niet. Of zijn uh... of, of IP-adres. Wil, IP ja. wil je weten waar die woont. Ja. Zodat je, en dat, je naar de gaskamer kan sturen. <tus> Ja, ik heb alle info hoor, ik heb het allemaal hier ja, op mijn Ik, ik allemaal... zit er nou naar te kijken. Ja. Ja, maar goed, ik vind het echt dus mooi dat zij gewoon echt openbaarheid ge Of laten zien wat voor verzoeken ze krijgen, hoe dat verzoeken eruit ziet. En dat ze ook gewoon zeggen: Fuck you, dat gaan we gewoon niet doen. En daarom heb ik hem ook uh, hier toegevoegd als nieuwsbericht. Dat mag best wel uh, gewoon in het positief. Dat gap gewoon zegt: ja. wij werken hier niet aan mee. Want, dat zie je, dat, want in Amerika heb je natuurlijk die FISA-koorts. Maar dat zijn geheime koorts. Daar mag je niks over zeggen. Hè. Dus die, die uh, Facebook uh, mogen ook niet zeggen waar ze informatie over hebben moeten geven. Dat mogen ze niet openbaar maken. En ja, hoeveel want, keer of zo. Dat is gewoon triest natuurlijk. En uh, nou goed. Ik, ik ben benieuwd hoe dit verder gaat. Dit, dit had dus al een staartje van een anderhalf jaar geleden. Ja, ik denk dat het heel moeilijk moeilijk de hand te haven is, dit soort dingen. Want uh, dat zag je natuurlijk... Uh, ja, Twitter wil... wil, wil bij, uh, Elon Musk wil dat geloof ik ook wel doen, maar die is ook al bij uh, de Europese Commissie op bezoek geweest om te zeggen van uh, hey, uh, uh, hoe kunnen we zorgen... want kennelijk hebben die lui toch allemaal de mogelijkheid om elkaar uh, aan te vallen. Dus dat betekent geloof ik dat als er... Uh, als er Twitter-employee naar Spanje komt, dat hij gelijk gearresteerd wordt, kan worden of zo? Dat, uh... Nou ja, ik bedoel, Twitter gaat gewoon uh, de lucht, of tenminste gewoon geblokkeerd worden in de EU-regio of in Duitsland. Want in Duitsland wordt ook grondiger geblokkeerd dan in andere landen. En uh, ja, dat betekent dat je daar niet meer je klanten vandaan kan halen, dat je daar niet meer kan adverteren. Hmm. En dat wil Elon natuurlijk ook niet met Twitter. En bij Gap hebben ze zoiets van ja, we zijn uh, user-supported. Dus uh, als, zolang mensen ons maar betalen, kunnen we gewoon in de lucht blijven. En, uh, ja, maar die boetes, je weet nooit wat voor boetes te komen of rechtzakelijk, dat, dat is eigenlijk natuurlijk, Binance, die CZ, die had het ook, uh, die trok zich ook eigenlijk ook nergens wat van aan. en daar moet hij toch vier maanden de gevangenis in, want uiteindelijk, en, en Roger Veer die uh, had ook een dikke vinger, maar uiteindelijk, ja, die, die staat, die kan, die heeft toch een hele grote arm. Uh. Ja, ja, ook dat, maar die boetes inderdaad ook. En daar ontkom je eigenlijk niet aan uh, als je je diensten in de EU aanbiedt, want dan val je ook onder EU wetgeving. Tenzij je natuurlijk iets hebt waar gewoon helemaal geen bedrijf achter zit hè? wat je gewoon helemaal uh, iets neutraal uh, on-chain hebt ofzo, wat gewoon een smart contract is wat op een blockchain draait, want dan ja. hebben ze niemand om aan te vallen dat, dat, nou, dat we zou hebben memo.cash bijvoorbeeld hmm. ja, daar is toch in ieder geval de maker nog wel van bekend maar uh... Er is, alleen, Zoals, maar is er ja, alleen maar een interface. is alleen maar een interface. Maar je zou zoiets. Uh, Hoor dat? Um, ja, maar Uniswap anoniem, is zou een anoniem ook. kunnen posten. En dan. Gewoon uh, een kopie van Memo.es. En dan. Noem je jezelf Satoshi Nakamoto. En dan post je dat. Uh, Uniswap is ook een, alleen maar een interface, geloof ik. Maar die, die kunnen ze ook. Ah. Dan vallen ze gewoon een interface aan. Echt uh, ja, gewoon uh, een goedkoop course. Daar kun je helemaal niks mee mee. En Samurai Wallet. Uh, dat was natuurlijk zo'n mixer. Die hebben ze ook gepakt. En. Uh, en uh, Tornado Cash. Uh, uh, dus ze uh, yeah, pakken soms. Je kan ook zeggen: van nou ja, dit is de interface, kopiëren. En uh, iedereen zijn eigen interface. Een beetje <laughs> zoals bij Pirate Bay of zo. Dat, uh, ja, dat is. Pirate Bay. Ja, die kan je ook op duizend verschillende manieren uh, benaderen. Ja, kijk, ja. nu zie ik dus ook weer: ze hebben nu voor Amerika dus wel weer creditcard payments. Uh, ge, dat staan ze nu wel weer toe om uh, te betalen aan Gap. Maar voor Europa kan het dus blijkbaar nog steeds niet. Ja. ja, maar Servië is kennelijk niet zo vrij, dus... Uh, daar nee, kan maar dat waar... was al wel bekend. Je, je mag markt... wel op vrijradio.com in Servië. Ja, dat dus, wel. Nou ja, ik heb het ze niet verteld, hoor. Dat ik hier... Nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb het ze wel een beetje verteld. Oh, de, de officials? De, de ambtenaren? De ambtenaren, ja. Ze hebben de mij... De... Uh, ja, Johan, dan moet ik daar allemaal over Met zo'n lamp zeggen. in je gezicht en dat je... Dus in zo'n donkere kamer... en zo'n lamp zo zicht dus, te schijnen. Dus, dus, dan... Nee, maar ik moet ieder, ieder jaar moet ik een visum uh, ontvangen. En zij weten ook wel... dat er iets met Liberland hier in de buurt... gebeurt natuurlijk. Dus dan, dan heb ik... ieder jaar uh, even contact. Zij luisteren naar Vrijderadio.com... en koopt ja, Ik heb op -schulden, leg, op schulden leg ik het helemaal uit. Ja. ja de oplossing, heb ik, ik heb de oplossing voor alles. En dat wordt gemengd ontvangen... kan ik ook nog zeggen. De vorige keer, ik kan, ik kan wel iets delen. De vorige keer zei ik bijvoorbeeld, oh, ik denk dat ik kan zien hoe dat we alle huizen in de hele provincie gaan opknappen. Want er is hier na de oorlog, die huizen, er zijn best wel vervallen huizen staan tussen, weet je wel. Dan zei ik, ja, ik zie een manier om alle huizen op te knappen. En er, er werd eentje, die vond het heel leuk. En die andere, die werd echt boos van, oh, weet je wat, die werd een beetje, ja, die herkende het probleem dat er... Heel veel huizen in verval stonden. En die vond het helemaal niet leuk dat ik zomaar eventjes dacht de oplossing voor alles uh, te kunnen leveren. Dus, hmm. ja, hartstikke leuk. Ja, ik, ik kan het wel begrijpen. Ik, ik weet nog wel dat ik in uh, de Servië fietste en toen kwam ik bij een brug. Helemaal, ja, sinds de oorlog was die. Uh, ja, die was gebombardeerd in die oorlog, zeg maar, hè? die burgeroorlog. Ja, dat lijkt dus, me sterk, maar goed. Nee, maar er was een brug en die, die stond nog steeds in die zo ver, Ja, die was zo ver in verval geraakt. Nee, nee, nee, die, dat... die, daar kon je niet meer overheen fietsen. En daarnaast zat een, een, een, een, een pontje. En dan was met zo'n zo koord erover. En dan moest je jezelf met een pontje eroverheen trekken. En ja. er zaten twee mensen die werkten daar. En die verdienen daar hun boterham aan. En ja, uh, ja die, die, ik denk dat die twee de redenen waren dat die brug nooit meer gerepareerd wordt. <lacht> Snap je wat ik bedoel? Ja. <lacht> dus als je daar wat van gaat zeggen, ja, dan worden ze in één keer boos. <lacht> Nee, nee, maar het was niet zo meer. Maar meer gewoon van oh ja. hoe denkt die gozer ineens overal de oplossing voor te weten? Uh, Weet je wel? Dus daarom ga ik ook niet. Uh, je moet ook niet te uitgesproken zijn bij dat. Uh, uh, uh, als je je visum elke keer weer verlengen. Want als ik zeg ja, nee, ik ben uh, Lieberlander en uh, ja, ik, denk inderdaad, ik, ik geef ze wel hintjes. Als je ze visum komt, kun je beter helemaal niks zeggen. Ja, dat, dat is dom, ook alweer te laat. Ik, ik, ik, ik ben dom en uh, ik kom hier alleen maar werk. Ja. <laughs> ja. Ja, ik ben oh, nog steeds in afwachting van mijn nieuwe visum. Dus, uh, maar als ik deze nieuwe krijg, dan heb ik voor vijf jaar een uh, verblijfsvergunning hier. Uh, uh, ik, blijf erbij, top, uh, ik blijf erbij. Ja, ik denk wel dat in die vijf jaar de wereld zo gek gaat worden... dat Yoshi liever vanzelf een heel normaal figuur uh, gaat blijken. Uh -huh. denkt iedereen van, oh, die egel is zo slecht nog niet, denken ze dan. Uh -huh. Uh -huh. Vijf jaar, dat is, moet genoeg zijn, toch? We zijn al tien jaar bezig. We er nog vijf jaar aan. Dan komt het toch vanzelf een keertje. Dat de mensen de, het, het wel door gaan krijgen. Ja als je terugkijkt naar de hele wereldgeschiedenis. Denk ik. Uh, er plakken nog een paar nulletjes achter die vijf. Ja, het is wel nou. heel erg de vraag. Wanneer? Ik denk wel dat als het, als het geld gaat. Dat is wel een belangrijk moment. Het is aan het gaan. En Bijvoorbeeld de Japanse yen. Hebben we nog niet benoemd ja. in deze uitzending. Oh, ja. Maar is, is, is hard bezig met iets. En dat. Geeft al, um, ja, er zijn zoveel dingen die ik nou een, wil Mount zeggen, Gogs, jongens. Is maand een mogelijk? In de, volgende maand. Zuid-Korea? Volgende maand wordt er gestemd over een nieuw verdrag bij de World Health Organization. Uh -huh. En um, dit uh -huh. najaar. Dit is misschien een beetje op mijn persoonlijke dingetje. Alleen. Um, ik kijk af en toe van die e-sports dingen. En dan zijn er wel eens. ...grote sponsors die ineens een heel groot bedrag neerleggen voor een toernooi. Maar de vorige keer dat dat gebeurde... ...was dat met corona in 2020. En toen waren ineens al die prijzenpotten waren dubbel de hoeveelheid van wat het normaal was. Maar dan moesten al die mensen die daar naartoe wilden... ...die moesten allemaal zo'n prik halen om te kunnen reizen. Want dat werd dan ergens georganiseerd en dan moest je sowieso verplicht met prik. En er waren allemaal van die Microsoft Games... Dat ik dus dacht van, oh die Bill Gates, die zit nou zijn kapitaal uit te geven. Zodat al die mensen die mee willen doen in die spelletjes, moeten dan zo'n prik. En dat levert hem dan weer geld op als goedkope ja, cash. Is dat is promotie volgens mij. Ja precies. Want, dat, want dus, als al die celebrities dat allemaal doen, dan volgt het volk. Die denkt wel dan precies. moeten wij het ook maar doen. Ja, dus, dus nou is er dit jaar, in oktober, voor het eerst in vier jaar tijd worden er ineens weer allerlei veel grotere toernooien dan daarvoor georganiseerd in van die Microsoft events. Oh nee. en, nou ik, en nou ben ik dus echt aan het oh aftellen van, nee. <laughs> die, die zomervakantie mag er nog even doorheen, mogen de mensen nog één keer even, even een beetje sto, stoom afblazen, maar dan, vanaf september stort het in één keer helemaal in elkaar, Dat is en verkiezingsjaar, Oh ja, die hele verkiezing moet natuurlijk worden stilgelegd. Dus dat, moet, dat moet nog helemaal... Ge, ge, ge, hoe, een, een, een grote mail in bellen. Uh. Een grote... Helemaal te worden. Dus... Uh, oh shit, man. Het is maar net wat je wil geloven natuurlijk. En je weet het nooit. Ik zei de vorige keer ook... dat we met een mondkapje op het nieuwjaar zouden vieren. Dat is ook niet gebeurd. Die agenda... agenda 2030, die is er. Hè? Dus, ja. Ja. We zullen het in ieder geval in de gaten houden. En noem maar Ga e-gulders e gebruiken, Johan. Ja. ja. Maar, uh, we zijn... het, of Bitcoin Cash mag ook. Of Bitcoins. Ja. Maar dan ben je heel veel geld kwijt als je die gaat gebruiken ja. iedere ja. dag. Ja. Je mag het lekker zelf weten. Dus uh, wij gaan jou niet adviseren. Nee, ja, je mag het zelf ja. weten. Maar het is ja. wel op ja. dat punt wat we eerder zeiden. Afhankelijk hoe de uitkomst gaat zijn. Want het speelt ja. zich ja. nu af. Ja. Maar uh, mensen, we zijn aan het einde van de, van de uitzending. Ik wens uh, uh, iedereen. Ja, oh ja, volgende week wordt het dan waarschijnlijk een woensdag. Ik wens iedereen een vrolijk en vooral heel erg vrije week toe. En ik zou zeggen, Toen en hier is meneer. Oh. Ja, ja, uit de Johan, heeft er haast bij hoor, vandaag heeft hij echt uh, tempo erop gezet. Ja, we gaan, uh... oh, hebben uh, Ik heb geen idee hoe laat het nu is, maar uh, ik zag gewoon dat het door de heen waren. Prima. En mijn fles is leeg. Ja. Mijn thee th is ook op. Dus uh, ja. Hij en, moet naar en, uh, de wc. Johan moet naar de wc, jongens. Ja, dat Wou... valt nog mee. Dat valt nog we mee. Houden we er mee op. Ja. Ja, ik moet morgen ook om vijf uur mijn nest weer uit. Dus, ja, oké. Okay. Uh, ja, goeie iedereen. Uh, ja, ja dus, nee. uh, maar, maar hoe laat is het eigenlijk dan? Tien uh, uur. Oh, ja, dus inderdaad. Dat is, uh, ja, best wel vroeg, ja. Maar goed, uh, nou ja, mensen. Uh, hele leuke, gezellige vrije week. En als uh, je is de eindje. Oké. Okay. <lacht> <Goed>. Oeh. <Okay. Okay. lacht> <lacht> <lacht> oh nee, dat is weer het al. Dat was. Ja, ja, uit de vaart yes, ja, maar, maar op je schaar. Wacht de show. Bedankt weer. Ja, graag gedaan. Wel, terug, Volgende je. keer weer verder. Ja, zeker, zeker. Nu oogjes dicht. Nou, <laughs> oh, wat is het toe? Ja, ja, uit ja, je faan, <laughs> uh, Hoppakee. Ja, ja, goed, ja, nou, uh, ja, daar zitten wij hier nog. Ik denk dat die eindje nu wel voorbij is. Uh, um, hoppakee. En hartstikke idee. En hoppa. En deze ook allemaal stoppen.